Je luistert naar The Good, The Bad en The Interesting... een serie gesprekken waarin Basilisch van Gemert, dat ben ik... op zoek gaat naar de definitie van kwaliteit. Ik spreek dit keer met Ron Kersik... en ik noem hem altijd de API-keizer van de ING-bank. We hebben het om te beginnen over de definitie van design. In dit gesprek gebruiken we de term design namelijk in een veel bredere zin... dan alleen maar iets als vormgever... We hebben het over product design, over service design en zelfs nog over een extra stap van design. We hebben het over overeenkomsten tussen werken bij grote en kleine bedrijven. En we hebben het natuurlijk, maar wel onder veel en veel meer, ook nog over de wondere wereld van API's. Een, een API is de belichaming van het World Wide Web, voor, voor mij. Oké. Okay. En als je, uh, je mij zou vraagt van waar, waarom. Nou, dat is, daar komen ze misschien zo meteen aan. Nou ja, vraag, vraag, Stel de vraag zelf. maar. Als je dan toch over, over de, de kwaliteit, wanneer is nou iets goed? Ja. Um, daar heb ik de afgelopen dagen echt heel lang over nagedacht en ik heb totaal geen antwoord. Oké. Okay. Oh, af, afgezien van het feit dat het gewoon goed voelt. Mm. En dat is met API's ook. Als je het originele stuk van Roy Fielding leest over de architectuur van het World Wide Web. Dat is zijn PhD-thesis uit 2000. Ja. Uh, klinkt veel stoffiger dan, dan, het, uh, dan het is. Maar hij beschrijft daarin de architectuur, de principes, de uitgangspunten, de beperkingen. Ja, de zelf opgelegde beperkingen van, uh, van het World Wide Web. En waarom die het World Wide Web gemaakt hebben tot wat het in 2000 was. Laat staan tot wat het nu is. Oké, okay, ja. Yeah. En API's zijn daar de belichaming van. De, de, de meest concrete of tastbare belichaming die we nu hebben. Meer dan en dan een webpagina bijvoorbeeld. Oké, okay, leg eens uit. Want ik denk niet dat iedereen het snapt. Nee, no, oh ja. En, uh, nou ja. Nou dan ga ik iedereen ja, de schuld geven, ja. maar ik snap het niet. Misschien, <lacht> misschien zouden we deze aflevering ook moeten noemen... the good, the bad, the interesting and the conceptual. <lacht> want dat kleeft wel een beetje aan me. Het is... Uh... Nee, kijk... Als je het World Wide Web stript tot, tot, tot, tot, tot de basisconcepten... dan is dat uh, uh, resources, dingen die zijn. Ja. En die zijn omdat ze adresseerbaar zijn. Mm -hmm, ja, middels, Urls. Ja. Middels, uh, middels een URL. Uh, met, die, uh, met, met die identificeerbare of adresseerbare URLs... kun je een beperkt aantal dingen doen. Je kunt er een get mee doen. Ja. Dan krijg je mm -hmm. uh, een representatie van die resource. Je kunt er een post op doen. Dat is Vabank, Put, Delete en nog een aantal dingen. Al, alles bij elkaar, in mijn blote hoofd. Tien werkwoorden die je los kunt laten op elk identificerend uh, uh, identificerbare entiteit. Dat is, dat is een heel krachtig, simpel, uniform mechanisme. Ja. En de derde pijler is representaties. Dat je kunt onderhandelen met de server van, ik wil deze representatie van die resource. Ik wil het als HTML als pdf, als mp3, als hadsmeflats, als hutsmefluts. Mm -hmm. En dat, dat is een heel simpel vocabulair, yeah. model, systeem... Yeah. waar je dan van alles en nog wat op kunt bouwen. Yeah. Zoals de webapplicaties die we tot, tot ons nemen... maar ook de mobiele applicaties die we tot ons nemen. Want zoals je wellicht weet... Ja, yeah, yeah. Ik, ik vind nog steeds dat, dat mobiele applicaties... net zozeer first class citizens zijn van het World Wide Web... als uh, uh, onze browsers dat zijn. Ja, yeah, en uh, Netflix ook... Ja. Toch? Ja, ja. ja. Ik bedoel, die, die bestaan bij de gratie van de, de schoonheid en de puurheid... van het World Wide Web. Ja. Het feit dat ze kunnen uitrollen naar 130 landen in deze wereld... Ja. Op, op één en dezelfde dag... Maar dus HTML web... is voor jou dus niet noodzakelijk voor het World Wide Web? Nee. Nee, oké, okay, ja. Nee. Maar HTTP... Dat is het. Http, ja, dat denk ik dat een perfecte samenvatting is. Zie, als ik wat minder conceptueel praat, had ik het gelijk Http genoemd. Ik denk inderdaad dat Http dat, uh, ja. de belichaming is van het World Wide Web. Of de kern ervan. En, nou, is, als ik dit, dit soort dingen hoor, Http, HTML en uh, APIs... Ja. dan denk ik altijd aan developers. Maar volgens mij ben jij een designer, toch? Of zie jij jezelf als een developer of als een designer? Oh, dat vind ik zo'n goede vraag. Ik ben allang geen developer meer. Nee. nee zo zie ik me allang niet dat meer. Dat sowieso niet. Dat, dat, dat, dat, dat, dat sowieso niet, ja. Dat is, uh, um... Want ik heb eerder met allemaal designers gepraat. Ja. Eh, en um, Nou, misschien heeft eentje API gezegd, maar ik denk het niet. Ja. ja. Nee, ik... ik uh, um, Ik denk dat, dat, dat, dat de principes van, van design en, en goed design... ook op een API toe te passen zijn. Een API is een product, ja. zoals vele andere dingen een product zijn. Oké, okay, maar leg eens uit, wat is een API dan? He, want oké, okay, we hebben HTTP, dat ja. is gewoon... Ja. hoe krijg je de dingen of hoe verander je de dingen die je wil veranderen? Is, of? Ik, ik, in, in, in zekere zin is een, een API een, een, een verhaal. Ja. En het, is, uh, uh, het, het, het, het brengt van dingen ten tonele, door resources... Uh, wat je ermee kunt doen, maar ook de volgorde waarin je het kunt doen. Ja, ja. En, en, uh, uh, uh, en als er iets misgaat, wat, wat dan je volgende stappen kunnen ja, zijn. Dat is wel echt, een hartstikke design, toch? Dat, dat is dan, op die manier na denken, is inderdaad wel designief, vermoed ik ja. zo. Maar dan heb je vaak ook wel het probleem van... Ja, misschien is dat niet uh, API-versie. Voorbeeld, wij ja. hebben een... Bij ons op school moeten we cijfers invoeren. Mm -hmm. Dat is eigenlijk wat. Ik zou niet zeggen dat het daarom gaat, maar het is een heel belangrijk ja. ding. Die cijfers zijn ook superbelangrijk. Ze moeten heel veilig zijn, heel secure. Dat moet allemaal ja. beveiligd zijn. Dat systeem is zo ongelooflijk slecht. Maar ik denk dat het komt doordat het vanuit een database is gemaakt. Het is eigenlijk een visuele representatie van de database. Ja. Is dat niet het gevaar als je API-first gaat werken? Want dat is dit het niet eigenlijk dan? API-first dwingt niet af dat je het inside-out doet. Dat je begint met je technologische infrastructuur, database of anderszins. Nee. Ik denk dan dat, dat die attitude bestaat... maar die bestaat op, zowat elke, op, op elke realisatieactiviteit. Dat, dat kun je met die website doen ook. Ik kan me nog de eerste mp3-spelers herinneren. Uh, enkele, misschien wel een decennium geleden. Zoiets right? denk ik. Dat, is, uh, uh, uh, dat, dat waren van die enorme kasten met, met, met 3000 knoppen. En dat, is, uh, dat, uh, dat hoog 5 kilo. Ja. Ik kan me nog, en de eerste iPod die toen uitkwam, die, die, die witte dat met, dat, uh, met dat wieltje. Ik bedoel, het is, is zo'n verschil van, van dag en dag. De positionering van de iPod. 1000 thousand songs in your pocket. Je hebt al die andere specs lezen, weet je wel. zoveel megabyte en gigabyte ja, ja, ja, ja, ja. en MP4, vlak. Met... Die attitude zie, zie je overal. Ja. En inderdaad, je ziet ook dat API's op die manier worden ontwikkeld, maar je ziet ook dat API's outside in worden ontwikkeld. Pak een, neem een customer journey, abstraheer, haal de stripte kanalen daaruit weg en wat dan boven komt borrelen, wat je dan nog over hebt... wat in de zeef blijft liggen, ja, ja. dat is de API. En APIs ja. kunnen een verhaal vertellen, zeker als je hypermedia gebruikt. Ja, ja. En daar, daar, daar ben ik wel heel erg van. Want dan is de API ook heel makkelijk uit te leggen en te positioneren... Ja. aan niet noodzakelijk developers, maar wel mensen met goede ideeën... Ja, ja. die dingen aan elkaar willen knopen. En die dat op een manier willen doen dat die, die niet al te, al te pijnlijk is... Maar je moet dus eigenlijk moet je zeggen van we moeten die uh, API wat wordt gezien als een developer talk dat moet je niet uh, dat moet je zien als onderdeel van het design en net zoals dat je uh, en dat je dus developers laten we zeggen in het designproces moet betrekken ja absoluut en andersom ja designers misschien ook wel in development ja proces. Ik, of een design attitude ja. Ja. nee ik, ik uh, uh, in vrijwel alle presentaties die ik geef uh, over API's en aanverwante zaken, mijn laatste slide, mijn laatste sheet, mijn laatste plaatje. Is er eentje van, uh, volgens, van een IKEA reclame. Iedereen is designer, staat erop. Yeah. En dan zie je natuurlijk, dan zie je een protestmaster. Iedereen heeft dan een zwarte kooltrajan en een rare bril. Nah. Met spandoeken, iedereen is designer. En, en dat? Yeah. Dit is inherent dit is onderdeel van een overal. Ik denk niet dat het gegeven is. Volgens mij is niet iedereen een designer. Maar je zou van iedereen een design attitude willen. En dat is natuurlijk ja. wat daarmee bedoeld ja. wordt. Ja. En, en daarom, daarom had ik daar straks even een aarzeling. Toen je zei van jij bent een designer. Mm. Weet ik niet. Maar in termen van attitude ja. of insteek of startpunt. Maar dat is een hele d -d moeilijke term, design. Ja. Er zijn heel veel bureaus en mensen, als ik het daar heb over design, dan denken ze alleen nog maar, of dan zitten ze ja. puur in het visuelen. Ja. In het grafische, dan is het grafisch ontwerp. Het uh, is toch veel meer dan dat? Het is natuurlijk veel meer dan dat. En het is misschien een beetje flauw om nu Steve Jobs te quoten. Design is not how it looks, but how it works. Mm -hmm. en, dat, en dat, dat is de crux. Ja. En, uh, uh, ik, gebruik, ik denk dat ik vaker de, de term structurally creative gebruik dan design. Oké. Okay. Structurally creative. Kunnen we die in het Nederlands vertalen? Structureel creatief? Structureel creatief. Oké, okay, dat begt niet lekker. Nee, dat begt niet lekker. Nee. En het is zelfs in het Engels begint het, het niet. Woord. Nee, ik, want ik zal eerlijk zijn, ik probeer het heel vaak te vermijden. Design ja. en design thinking en service design. Dat zijn termen die vandaag de dag uh, wel heel vaak oppoppen. En, en, en ook terecht. Maar het impliceert al, al heel veel. Doen we maar dat, je het laat, uh, dat je het laat vallen. Ja, en, um, en die implicatie wil ik eigenlijk niet. Er is een heel mooi boek van um, George Martin. Geloof ik. Uh, The Design of Business. Roger Martin. Okay. The Design of Business. Ja, uh, dat vind ik een... Uh, dat gaat niet over logo's. Nee. nee. The Design of Business. Dat is al een prachtige. Dat vind ik niet, niet, en ik denk dat dat de crux is. Ja. Van, van, van, van any business. En ik beschrijf daar, daar twee assen. De uh, Analytical Mastery. Dus analytisch meesterschap en yeah. structurally creative, dus structureel creatief. Oké, okay, je moet die twee termen toch even uitleggen. Ja, ja. Het is ja, iedereen moet dat boek lezen. Oké. Okay. Of iedereen, ik zou het iedereen willen aanroepen om dat ja. boek eens te lezen, want het is echt een heel goed boek. Het gaat over het vormgeven, over het maken van een goed bedrijf. Van een goed bedrijf. Ja. ja dat er is, uh, is een bekende quote van meneer Drucker: the, the purpose of any company is to create a customer. Okay. To create a customer. Ja, ja. Nou, dat, die insteek. Ah, Oké, okay. want dat is echt wel een hele andere benadering dan uh, uh, hoe heet het? De, de, de, de klant eerst. Oké, okay, de klant wil dit, dan gaan we dit ja. maken. Jij zegt nee, wij maken klanten. Wij, wij, wij maken klanten. Ja. En wij maken onze positionering in het leven van, van die klanten. Okay. En wie zijn die mensen waarvan we graag zouden willen dat ze onze klanten zijn? Of waar wij, waar wij een, een, een rol willen spelen in hun leven? Want het zijn mensen, first and foremost. Maar, het, en maar het, het maken van klanten dat klinkt een beetje als het veranderen van klanten. Dus mensen op de een of andere manier aanpassen zodat ze klant ja, worden. Zo, zo zou je dat kunnen interpreteren. Zo bedoel ik dat zeker okay. niet. Het is uh, uh, mensen, organisatie. He, mensen bestaan, organisatie bestaan... En, en, en, en, en, en hoe maken we daar een relatie ja, ja, ja. Hoe, hoe, hoe, hoe geven we het, het tot stand komen van die relatie... als ook die relatie vormen? Ja, dat kan natuurlijk. Is... Hè, want je hebt, je hebt, mensen hebben duidelijk iets nodig. Hè, die moeten gewoon brood hebben. Dat is ja. makkelijk. Mensen moeten niet een iPod hebben. Juist. Maar toch is dat gebeurd. Ja mensen, dat hebben, is dat dus. nou ja, mensen hebben wel een job to be done. Dat is een andere uh, ja, fameuze Dat ja, ja, ja, die daar ja. veel te vaak gebruikt... Maar ook die is, die is onafhankelijk van, van, van een technologie of een medium. Ik, uh, uh, ik, ik, ik, a thousand songs in your pocket is in zekere zin al een job to be done. Ja. Waar? Is, ja. Ik ging vandaag naar de sportschool en ik was, ik was mijn telefoon vergeten. Panisch dat ik geen muziek heb. Weet je wel, dat je daar een uur op zo'n. is sowieso vreselijk en ik heb mijn muziek niet bij me. Dat is mijn job to be done. De afleiding, het afschermen wellicht, dat is... Uh, nou, de, even op dieper doorgaven. Maar dat is de job to be done. En het is ook echt veranderd, hè? Ik had vroeger zo'n Walkman met cassettebandjes. Ja. Eerst had hij geen auto-reverse. Oh, ja. En dan moest je hem na 45 minuten ja. omdraaien. Ja. En daar, daar, dat bepaalde ook op de een of andere manier... hoe je muziek luistert. Ik ken ook bijvoorbeeld bepaalde nummers niet van LP's. Omdat die niet op een bandje paste. Oh, werkelijk? Ja. Oh, fantastisch. fantastisch. Dat de laatste nummer er niet op. ja. Nou, dan niet. Ja. En dan zit ik nu al die, nummer, al die... Ja. ja. We shape the tool en de tool shapes us. Mm -hmm. Dus die, die wisselwerking is ook wel heel fascinerend. Ja. Je, je, je hebt die algemene behoefte. Muziek luisteren, voor, hoe je dat ook uh, wil uitdrukken. Daar kun je met de dan bestaande technologie vorm aan geven. Pandjes, mm -hmm. toen. Uh, andere ja. apparaten nu. Ja. Uh, maar die, geven, die, die vormen dan ook weer hoe wij dat hele... Muziek luisteren beleven. Ja. Het feit dat jij bepaalde, inderdaad bepaalde nummers niet kent... omdat het niet paste. Uh, vandaag de dag, ik weet... Ik bedoel, ik, uh, ik luister wel naar een band... maar niet in de, vorm van een, in de volgorde van een cd. Ja, ja, ja. Alles komt rijp en groen door elkaar heen. Ik ken geen namen van nummers. Ik ken geen niks. namen van nummers Dito. Dus ik kende is... alle namen, alle teksten van alle... Maar ja, goed, ik had ook minder muziek natuurlijk. Ja. Hoeveel heb je... Ik kon misschien 1 LP per, uh, ja. per maand kopen. Ik wist hoe lang nummers duurden. Ja. Op de seconde nauwkeurig. Weet je wel. Dat, is, want dat, dat stond daarop. En je ja. had het van tevoren uitgerekend dat het inderdaad paste op die 45 minuten. Ja. Niet waar? Dat ja, is uh, ja, ja, ja, ja. van dag, de dag tot dag. Ja. Maar inderdaad. Hoe, hoe dingen zijn. Zonder computers, hè? Ja. Minuten rekenen. Ja, dat is nog best moeilijk. Ja, dat is best moeilijk. Ja. Dus hoe die dingen veranderen, dat is wel altijd... En, en, en, en hoe, en hoe... Maar betekent dat misschien dat we gewoon om de drie, vier jaar eens even moeten kijken hoe doen we de dingen? Ja. En kijken, kan dat dan niet beter? Ja. Dus dat moet. Ik, uh, ik denk echt dat er een bepaalde takt is in het leven. Oeh, dat klinkt wel heel erg zwaar. Maar golfbewegingen. Ja. Uh, Golfbewegingen met een wat langere uh, uh, golflengte. Uh, de de, de industriële revolutie, de tweede, de derde, de vierde. Ja. Die typische uh, contratieve golf heet dat volgens mij. 75 jaar of zo. Okay, yeah. Maar daar binnenin zitten ook weer pendelbewegingen. Van zo Wat zal dat zijn? Drie, vier, vijf jaar? En misschien worden die korter. Ik denk dat ze ook korter worden. En misschien worden ze nu niet meer korter. Ik denk dat ze met Moore's Law korter werden. Omdat ja. Moore's Law nu eenmaal zo werkt. Maar we zijn volgens sommige mensen aan het eind van Moors Law. Ja. Dit wordt saai voor mijn luisteraars. Oh, dat is de, de vorige, vorige... Heb ik het er ook al over, de vorige podcast? Het is, ik bedoel, Moors Toch wil ik even over Moors Law hebben. Ja. Want die is ook wel leuk. Want wat je ziet, is dat Intel... Uh, waar meneer Moor een van de oprichters van, uh, van, van was... 40 jaar? 40 jaar hebben ze hun best gedaan... om te voldoen aan Moors Law. Oh, ze hebben gewoon hun best gedaan. Man. ja. Dat was bijna hun, uh, hun, uh, hun, uh, hun roeping. Yeah, maar, wij gaan hoe dan ook, linksom of rechtsom, kom hell of high water, wij gaan voldoen aan Moore's Law. En dat is echt zo. Dus Moore's Law was een simp ah, dus het dus is een self-fulfilling prophecy. Het is een self-fulfilling prophecy. Waar, We shape the tools and the tools shaves off. Daar heb je het weer. Dus dit is geen dus, wet. Het, het, het, het was niet onontkoombaar. Het was niet onontkoombaar. Het was een, euh, het was een, het was een doelstelling. Het was een projectie van de, de stand van zaken van de industrie. Oh. Toen, toen en het oh. ging over kosten en niet trans transistoren. Er mm zat -hmm, mm -hmm. uh, wel een correlatie tussen. Yeah. En je ziet echt dat Intel haar best heeft gedaan... decennia lang om te blijven voldoen aan die, aan die wet. Nou, oh, wat gaaf. Eerst met meer gigahertz. Ja. Nou, dat, dat hield ook een keer op. Nou met, nou met, nou met, met meer kernen. Iedere keer. Dus, dus, maar het, het lijkt nu, en over wat ik dan lees. Maar het, het komt, ik denk dat het door een aantal dingen komt. Hè. De computers zijn snel genoeg, ja. als je het mij vraagt. Ja. Zeker voor de, voor de meeste taken. Ja. Als je geen echte keiharde gamer bent of zo, uh, ja. is het klaar. Ja. Andere dingen worden belangrijker, zoals batterijen. Ja. Nou ja, kijk, de, de, een van de redenen waarom Moorslaw inderdaad nu wat, uh, wat lijkt af te takelen... is omdat Intel minder haar, uh, haar best doet. Mm -hmm. Een van de redenen waarom Intel minder haar best doet... is omdat ze de slag om mobiel verloren hebben... en uh, zich terugtrekken in, uh, in servers, okay. dat, datacenters. Yeah. Um, daar gaan de marges omlaag... Dus de, de, de, de economische stimulus om te blijven voldoen aan Moslo, Want dat vergt een investering. Die, ja. die wordt minder. Dus ik denk dat dat eerder een reden is waarom het minder wordt dan. dat we het technologisch niet daadwerkelijk zouden kunnen. Mm -hmm. Maar als je kijkt naar mobiel. Naar de ontwikkeling van de processoren. En de systems on a chip daar. Daar bestaat dat nog steeds. Dus daar, daar zet, zet Maaslo zich wel nog op, op door. Alleen... Wij ervaren dat heel anders. Hè. Ja. Die, die iPhone die ik nu in mijn, uh, in mijn hand hou... en die me nog elke dag ver verbaast. Wat daarin zit... aan technologie. Aan, dat is echt verbazingwekkend. En... Um... Ja, uh, het fantastisch. Het super tof ding. Maar... En... Uh, hij is niet wezenlijk veranderd. Of wel? De laatste Sinds hij op de markt kwam... zijn wat dingetjes verbeterd. Maar... Er zijn wat dingetjes verbeterd... Uh, um... De performance van, van, van JavaScript bijvoorbeeld hierop is merkbaar verbeterd. Het feit dat 5 miljard mensen op deze wereld uh, een dergelijke telefoon hebben... geen feature -telef telefoon, maar een smartphone... Ja. Uh, is niet aan, per se een iPhone toe te rekenen. Misschien, misschien is dat een belangrijkere waarneming dan dat Moors Law aan het aftakelen is. Ik denk dat we een andere law krijgen. Uh, noem het Metcast Law over uh, de connecties in, uh, in, in, in netwerken. Leg oude... hem uit. Um, Law, van meneer Metcalfe, Geformuleerd in de jaren... Hmm. Wanneer kwam telefonie op? Ik vermoed jaren 30 in de, in de Verenigde Staten. Um, ik, de waarde van één telefoon... Is nul natuurlijk. Is nul. Dus de waarde van het hebben van een telefoon neemt toe... exponentieel... Met uh, het aantal mensen dat, uh, dat je kunt bellen. Maar groeit die waarde nog steeds? Want nu is dat zo ongeveer 100% hier. Ja. Maar het feit dat er in Bangladesh nu al meer mensen telefoons krijgen, is dat voor ons maar waardevermeerdering? Niet voor mij persoonlijk. Eventueel voor, voor, voor mij als, als, als, als organisatie, ja, als, als, als bedrijf wel. Ja. wel. Ja. Want wat is nog de definitie van een klant vandaag de dag? Is dat iemand in mijn regio? Niet noodzakelijk. Iemand in mijn land? Niet noodzakelijk. Iemand in mijn continent? Niet noodzakelijk. Nee, Zeker niet voor waar jij werkt. Jij werkt bij ING. Ja. Dat is heel groot. Dat is geen bakker om de hoek. Dat is zeer zeker geen bakker om de nee. hoek. Dat valt mij nog elke dag op. Ja. Hoe groot dat bedrijf is. Ja, het is echt gigantisch. We zitten nu in één van de kantoren. Ja. Op één van de verdiepingen. Ja. In één van de ruimtes. Ja, in één van de landen. GELACH ja. Ja. Dat is echt anders dan. Maar jij hebt eigenlijk nooit bij kleine bedrijven gewerkt, toch? Ja, wel. Ik heb bedrijven gewerkt waar ik. Oh ja, ik heb de... bij Mirabeau. Mirabeau was een kleiner bedrijf. Ik heb gewerkt voor een bedrijf dat heette Be Wireless. Daar waren we met z'n vijven. Oké. Okay. Ik heb gewerkt bij een bedrijf in Eindhoven. Uh, ik was medewerker nummer 15. Oké. Okay. Uh, oké. Okay. Oh, ik dus... dacht dat jij altijd de uh, voorkeur had voor heel groot. Nee. Het is. Uh, uh, maar Dan heb ik jou ontmoet op dat moment. Je hebt me je ontmoet toen ik weer mijn neiging had naar uh, blijkbaar de, uh, de grotere bedrijven. Ja. Het is uh, uiteindelijk groot of klein. Weet je, dat is, het, het, het is niet zo'n heel veel verschil. Op okay. een aantal zaken wel. maar uiteindelijk, ja. ik, heb, ik heb je net voorgesteld aan mijn team. Ja, ja, ja. Nou, dat is een bedrijf van alles bij elkaar, vijf man. Ja, ja. Ja. Niet waar. Uh, dat, dat, dat bedrijfje maakt onderdelen van een conglomeraat uh, dat, dat heet enterprise-architectuur. Dat is iets van dik 30 man. Weet je? En dat ja. maakt weer onder onderdeel van een organisatie die heet IT. Nou, dat is dan 1200 man. Jezus. Dus het, het zijn allemaal bedrijfjes in bedrijfjes in bedrijfjes in bedrijfjes en bedrijfjes. Ja. Uiteindelijk is er inderdaad ING, NV en dat is wat uh, 30.000 of zo. So. Ongelooflijk wat ja. veel mensen. En dat is heel veel. Ja. Maar goed, Max Verstappen heeft meer fans in zijn fanclub. Oh ja. Dus ja, goed, als je... Hoe, hoe groeperen mensen elkaar? Ja, waar? Ja, ja. Is, uh... dat, soort, dat soort aantallen worden gewoon te abstract. Ja, dat, dat, dat zegt ja. me helemaal niks. Nee, precies. Ja. En daarom maakt het mij niet heel veel uit of ik in een groot of een klein bedrijf zit. Nee. Oké, okay. oh, ik dacht dat, dat je bewust voor groot koos. Maar wat zijn de voordelen? Want je kent allebei. Wat is leuker? Het is, het is, ik, ik kan er echt geen verschil in maken. Gewoon in, in het dagelijkse rijlen en zeilen zie je echt heel weinig verschil. Ja. In een klein bedrijf heb je het gevoel dat je wat meer in de hand hebt. Okay, ja. Maar tegelijkertijd ben je bent ook veel meer een speelbal van, van, van externe krachten. Hm. Ook, en dat geldt in een groot bedrijf, natuurlijk ook. Dat geldt in een groot bedrijf. Het is, het is, dus, dus zeker als je niet de baas bent, ja. dan kan er ineens van alles ja. gebeuren. Ja, als je door je oogwimpers kijkt, dan verandert er echt heel, heel, heel erg weinig. Okay, ja. He, klein bedrijf en je ene, je, je, je, je ene klant valt weg. Nou, ja. In een groot bedrijf en de, de, het budget van je project valt weg. Of reorganisatie. Of ja, reorganisatie. Ja, ja. ik, uh, ik zie echt gewoon. Ik, ik zie heel weinig verschil. Okay, yeah. Weet je wat het mooie is van een, van een groot bedrijf? Als je iets wil doen dat buiten jouw daadwerkelijke competentie zit... bijvoorbeeld het organiseren van een conferentie... Mm -hmm. wat, ik, uh, wat we begin dit jaar hebben gedaan... Yeah. Dan, dan zijn er een hele hoop mensen die je kunnen helpen. Yeah, uh, yeah. Met uh, het vinden van een plek voor je conferentie. Met het drukken van posters. Met uh, dit en met dat en met zus en met zo van echt professionele kwaliteit. Ja. Dus al die zaken die ik er niet hoef uit te vinden. Ja, ja, ja. Dat, is, uh, dat is dan ook wel weer fijn. Ja, ja oké, okay, ja, die zitten hier allemaal. En natuurlijk het feit dat je zoiets dan kan doen. Hè. Daar, is dan een, uh, daar is makkelijker budget voor te vinden... dan als je een klein bedrijfje met drie mensen hebt... die ja. net de lonen kan betalen elke ja. maand. Dat is natuurlijk een verschil. Dat is nog een, ja. een groot verschil. Ja. Oké, okay. dat, dat congres ik. ben ik helemaal niet naartoe geweest. Was het goed? Een artist was het toch? Ik was een artist. Ja. Ja, we hadden dat heel pretentieus experience design conferentie genoemd. Ja, precies. Want waren we waren nog zeer op zoek naar... Wat is nou de term die onze, onze interesse dekt? Ja. En uh, twee dagen lang. Oké. Okay. Vijftien um, sprekers. Allemaal van ING. En allemaal niet dagelijks betrokken bij... Vrijwel allemaal niet betrokken bij design. Oké. Okay. Mensen van marketing... Ja. Uh, uh, IT-mensen, uh, mensen die beheer doen van systemen. Okay. Die allemaal een, bij, uh, een, een persoonlijke invulling hadden over begrip bij design. Oké, okay, wat en gaaf. Dat... En dan ook experience design. Ja, ja. ja. Wat, wat ik kan me voorstellen dat mensen voordat ze naar het congres hadden, een ander beeld hadden bij die term dan daarna? Uh... Nou, misschien de bevestiging dat experience... wel een heel ambiguë en voor velelei interpretatie vatbare term is. Dat is het echt, ja. Dat is, uh, dat, is het, uh, dat is het echt. Ik wilde het niet service design noemen. Oké, okay. uh, en waarom niet? Dat is, dat is zowel een welgedefinieerde als een, ook een overloaded term. Maar dat geldt voor al die termen, toch? Voor, ja, dus het is... Dat geldt voor alles bijna. Dat is een beetje dus, vervelend uh, ook wel, hè? Ja. Want experience design... Als ik dat hoor, krijg ik altijd een beetje kriebels. Want dan moet ja. ik denken aan sommige voormalige collega's... die het hadden over... Ja. Woeshoe en, woeshoe en dat soort dingen. En dat noemden ze dan experience. Dat, ja. dat van alles bewoog ja. en van alles alle kanten opvloog. Uh, kijk, dus uh, in onze uitnodiging... hebben we gefocust op uh, de term experience van, van Joe Pine. Die experience economy. Okay. Dus wat komt er ernaar een product? Een service. Wat komt er ernaar een service? Een experience. Okay, ja. Wat is een experience? Die is persoonlijk. Dus het menselijke aspect. En die wordt opgevoerd in de tijd. Dat vind ik ook een hele mooie. Dat het over de tijd uitspeelt. Dus geen transactie, maar iets wat over een langere tijd, net zoals een toneelstuk, wordt opgevoerd. Of een serie toneelstukken, Of liever zelfs nog, toch? Ja, allemaal dat soort zaken. Er was een praatje van mijn collega Gary over een portaal dat ze hebben ontwikkeld... om developers te onboarden op hun product, een database. Okay. Nou, dat klinkt dan heel technisch. Maar dan zie je dat begrippen als Customer Journey... Outside In, Empathy, Human Centered, uh, Iteratief. Al die design practices ja. werden daar toegepast. Okay. En dat... Dat vond ik wel heel mooi om te zien. En ja. dat is een, in, in zekere zin, iedereen is een designer... of iedereen heeft een design doet. Dat kan op die manier wel heel sterk naar voren. Ja, of iedereen zou het moeten hebben, ja. Of zou het moeten hebben. Maar ik denk dat, dat het ook in heel veel mensen zit. Nou ja, ja, in veel mensen wel, maar in heel veel mensen ook niet. Ik heb ook wel eens... een... Liet een developer een tooltje maken voor een klant... waarmee hij een aantal velden in de database even snel kon aanpassen... Ja en dan een tijdje van je hey, stoeltje al... ja, wat heb ik al opgestuurd? En dan was het een kale HTML-pagina met tabellen. Ja. Echt zo van, wat? Het kan nu toch? Ja, ja, dat is... Volgens mij is het niet vanzelfsprekend bij iedereen. Nee, misschien is het niet vanzelfsprekend... dat iedereen automatisch intrinsiek gemotiveerd is. Ja. He, want... Het het voorbeeld dat je neemt. Ik kan me ook voorstellen... in een andere context, in een andere setting... met een andere vraag, met een andere doelstelling... had die persoon wellicht heel anders gereageerd. Uh, uh, uh, uh. Ik denk... Dat ik, ik, en dat zal mijn... mijn, mijn... Uh, wat, ik, wat ik zelf denk is... want dit was wel een organisatie... die juist niet iedereen als een designer... Ja. Uh, uh, uh, behandelde. En ik denk dat het daar natuurlijk ook aan ligt. Ja. He, als je, dat is eigenlijk wat ik bedoel. Je, ja. je, je, je medewerkers gaan zich gedragen... zoals... Je ze behandelt. Ja, absoluut. Als je iedereen als een fabrieksarbeider uh, ja. behandelt... dan gaat de helft weg en de andere helft gaat zichzelf verdragen. Ja. Ja. Ja, ik bedoel, als je er een hek omheen zet... krijg je vanzelf schapen, nietwaar? Ja, dat is, een dat is een... zo, goed, toch? Ja. ja. ja. Dus, dus, dus in, in, een juiste, in een juiste setting... iemand die dingen maakt... Ja. of bedenkt, of vision, dat, dat was ook, ook, ook in dit geval... vermoed ik haast wel... zal die mindset hebben... Het inherent is aan, aan, aan het vak dat je doet. Ja. Vorige week twitterde <laughs> ik zomaar out of the blue iets. Want, uh, als mensen het over proces gaan hebben, ja. dan <laughs> is het tijd om weg te gaan. Ja. Ik wil helemaal niet weg. Maar volgens mij had jij iets oh, dat is, proces is juist interessant. Er waren ook wel meer mensen die zo reageerden. Want uh, proces, daar gaat het juist om. Werkelijk? Ja, ja, ja. ja, ik vond het ver, ver, verrassend. Maar... Hm. maar processen, natuurlijk zijn processen belangrijk. Maar... Ja, in, in, in een volgorde. Ja. Ik bedoel, een, een proces is er om iets te ondersteunen, om iets te realiseren. Ja, precies. Maar dat iets is groter dan het proces. Ja, nee, precies. Ja, op, op, ja, nee, dat vind ik ook. Ja. Processen komen en gaan, ja. maar, dat, maar dat iets ja. is veel stabieler in de tijd. Ja, dit was bij een verhaal, ik zat bij een verhaal het was van een, echt een. Ik vind een, een bureau, wat ik bewonder. Hm. En die hadden een fantastisch ding gemaakt. Ja. En dan ging het alleen maar over hoe ze dat hadden gemaakt. En, niet, en dus over hoe ze hadden samengewerkt. En, was mm -hmm. en ik dacht, pff, wat boring. Mm -hmm. Ik wil weten wat jullie hebben gemaakt. Ja. Laat het zien, joh. Die gingen te lang door over... Uh, maar misschien was het, meer, was het ook niet voor mij, dat verhaal. Het was meer voor klanten. Ja. Ja. Maar vaak is hoe toch ook interessanter dan wat. Ja, ik zeg het even ja. aarzelend. Nou ja, nee, maar dat kan, ja. Ja. Nou ja, kijk, het heeft natuurlijk wel met elkaar te maken. Van als, het, uh, als het een slecht proces is, zal er ook een slecht product uitkomen. Volgens mij is er nog nooit iets goeds uit een watervalmethode uh, ah. gekomen. Ik weet niet, de Saturn V raket. Nou oh ja, ja, is dat in waterval? Mm, zeker. Oh Ja, ja. Ik bedoel, ja, stokpaardje, sorry, sorry. <laughs> Waterval is helemaal geen verkeerde methode... voor gecompliceerde ge ge problemen. Zoals het brengen van een mens op, op, op de okay, maan. Ja, dat is een hele maar duidelijk definieerbaar ding... waarvan je van tevoren precies weet wat het moet doen. Bedoel, ja, okay. het, is, het is moeilijk. Ik vind het meer een productiemethode eigenlijk. En niet een designmethode. Ja, het is ja. een... Uh, uh, nou ja, het, is, het is misschien ook het verschil tussen een, mis, een mysterie en een puzzel. Voor een puzzel heb je waterval. Je hebt, je hebt wetten, je hebt regels. En als je maar genoeg informatie en data verza verzamelt, komt die puzzel ja. wel tot een, tot een oplossing. Een mysterie is wat anders. Ja, ja, ja, ja. He, veel meer niet lineair, de, de wetten zijn niet duidelijk. Ja. Vaak heb je te veel informatie, te veel data. Ja. En, en dat is inderdaad wel het, wel het ja. verschil. Okay, yeah. En ja, voor dat, voor, dat, voor, dat, voor dat mysterie, voor dat complexe, niet gecompliceerd, maar complex... moet je niet bij waterval zijn. En hoe zit dat hier? Want jullie maken van allerlei soorten ja. applicaties. Daar werk jij volgens mij ook aan mee, dat weet ik niet precies. Hmm. En zit jij dan in, uh, zit jij bij één team of sluit je af en toe aan bij teams? Zijn die teams vast? Zit er een vast team... Ik weet nog, een aantal jaar geleden heb ik je wel eens een workshop gegeven aan het UX-team. Ja. Volgens mij bestaat dat niet meer, toch? Nee, nee dat nee. bestaat niet meer. Er zijn nu productteams teams of...? Nou nee, ja, dat is, uh, teams heten nu squads. Oké. Okay. Maar, zwak, nog steeds een team. Ja. En teams hebben een, uh, uh, een duidelijke missie, een duidelijke, uh, een, een duidelijke purpose en okay. niet in het leven. En dat kan een product zijn. Ja, of een deel van een, van een product. Ja. Maar dat is iets verticaals, iets end-to-end. Ja, en daar zitten dus... allerlei soorten disciplines door Juist, het heen. Ja. Ja. Dus, alle, ja, alle disciplines die je nodig hebt... om inderdaad... Dat aan, aan die missie van dat team gevolg ja. te doen. Ja, ja, ja, ja. En dat is, dus mini-bedrijfjes weer. Daar heb je natuurlijk Eigenlijk wel veel beter, toch? Dat was wel een, een probleem van het UX-team. was dat hij op een hele andere plek zat... dan bijvoorbeeld het developers-team. Ja. Die zelfs aan de andere kant van de stad zat. Ja. Ja, dat is, dat is echt, het is echt ongelooflijk wat, wat, wat afstand doet. Ja. Zelfs een paar honderd meter. Al. Ja, joh. Het is echt... Je kunt uh, gewoon naast elkaar zitten. Ja, yes. dus je kunt zelfs al naast elkaar zitten, inderdaad. Ja. Maar, maar zet er een paar honderd meter tussen... en het is, uh, het ja. is, het is, het is echt ongelooflijk hoe communicatie daaronder leidt. Ja. ja. Ik denk dat dat eigenlijk bij, bij proces... Ja, je moet gewoon samenwerken. Oké, okay. ja. Ja, en hetzelfde doel voor ogen hebben. En misschien mensen niet behandelen als een. Als een arbeider, maar ja, een ontwerper. Precies. Ja, als, als dat. Het is, uh, kijk, ik bedoel, wat is een proces? In zekere zin is een proces een, een, een samenvatting, een omschrijving van dat wat in het verleden gewerkt heeft. Ja. Ik bedoel, ja. daar heb maar, je... maar dat is meteen mijn punt ook met proces. Ja, is... Dat gaat de volgende keer weer anders zijn. Dat zou zomaar eens anders kunnen zijn. Ja. Misschien werkt het nog steeds. Ja. Maar als het dat niet doet, moet je wel helder zijn van de, de, de, de reden waarom we het zo deden. Ja. Was omdat het vroeger werkte. Maar er is wat veranderd. Ja, je moet er altijd kritisch ook op zijn, ja. toch? Maar dat is bij alles wat we. Kijk, ik, doe, ik geef dan lessen. En nu heb ik een. Uh... En die lessen geef ik een aantal keren. Dus nu hebben we net tien weken hebben afgerond. De blok waarin de studenten iets bouwen. En nu doen we het nog een keer. Nou, dat is nu weer anders natuurlijk. Ja. Ja. ja. Maar tegelijkertijd, en ik weet niet of jij, dat, of jij dat merkt... maar als je vaker verandert van proces... of woorden die je gebruikt om dingen te beschrijven... raak je ook heel veel mensen kwijt. Oh ja, ja? Ja. Ik, uh, want well... Ja? Dus, uh, mensen ja, houden dus niet van verandering? Of... Nou ja, kijk, het is, wat, wat de, de reden waarom ik dit aanhaal... Uh, op weg naar deze podcast uh, tweette jij van... Uh, of mensen nog vragen voor, uh, voor, voor mij hadden... En de vraag die ik langs, langs zag komen: van wat is je grootste mislukking? Of wat, wat, ze, wat zei je mislukking? Want alleen in het midden. Ja, Frank vroeg dat. Ja, ja. Die, ja. Vond ik, die vond ik heel erg goed. Ja, dat is een hele goede vraag. Dus, uh, ja, daar en, heeft uh, Gert Frank ook een heel mooi antwoord op, meerdere antwoorden op gegeven. Oh, dus uh, ja. Maar, ja, ik ben heel benieuwd. Nou, kijk, ik, ik, uh, ik, ik zou het geen mislukking per se willen noemen, maar de realisatie dat stabiliteit in gedrag. Uh, en in woordgebruik wel een hele belangrijke is. Dat het gemak, waarmee ik denk ik dingen anders deed, en me daar ook andere woorden bij gebruikte en andere gedraging had, uh, echt heel lang geduurd voordat ik doorhad dat als je op die manier bij mensen heel erg snel kwijtrak. Kwijt, ook mensen die, het, die je hadden bij willen houden. Hmm. Ja, oké, okay. nee, ik, ik dat... ken dat wel, maar is dat niet is dat niet iets wat, gewoon, wat nu wel moet? Want alles verandert nu eenmaal. Ja. Dus is het niet iets... Ik bijvoorbeeld leer mijn studenten... Nou ja, ga er maar niet vanuit dat je over tien jaar nog precies doet wat, je, wat ik je nu leer. Nee. Sterker nog, uh, ik probeer iets te leren wat je over twee jaar moet kunnen... maar daarom moet je het ja. zelf bijhouden. Maar waarschijnlijk doe je dat wel. Op een, gebruik je daarvoor woorden en een methodiek en een structuur die abstraheert van het, uh, uh, de, de, de technologie en de aanpakken nu... en die wel overdraagbaar is over de tijd. Ja, ja, ik zoek zoveel mogelijk principes die je, langere principes, tijd meegaan. Ja. Ja. En, en die principes omschrijf je dan ook maar op, op een manier... die je vaker zult, zult, zult, zult gebruiken. Daar zie ik al de uh, dingen die ik twee jaar geleden dacht... Ja. Nou, dit is toch echt wel een principe. Ja. Daar ben ik nu achter, nou, dat is eigenlijk misschien niet een principe. Ja. Zo snel gaat dat. Misschien ja. is dat ook het voordeel... Doordat ik niet non-stop natuurlijk met, met ja. alles werk. En ja. dus elk jaar er weer even naar kijk. Ja. weer even een afstandje heb genomen en dan ja. weer naar kijk. Dat ik dan zie van... Hey. Ja. Nou, ik, ik merk echt dat ik heel aarzelend ben in het introduceren van uh, uh, nieuwe principes of variaties van, van principes. Mm. Ja. Dat is volstrekt tegen natuurlijk. En mensen die met mij werken en eventueel dit horen denken: van waar heeft hij het over? Hij houdt zich helemaal niet in. <lacht> niet wel, maar dat is uh... Ze moesten eens weten. Nee, ze moesten. Ja. <lacht> Elke dag een nieuw principe. Een <lacht> <lacht> nieuw principe, dat is. Uh... Nou, ik heb ooit een periode gehad dat ik. dat was echt leeg. In... Berucht, ik had bijna liggen. Berucht dat, eh, dat ik na, na het weekend terugkwam met eh, de volgende iteratie van het grote idee. Oh ja, ja. En dat dan ook gewoon heel billig formuleerde. me, nee, maar zo moet het. Nu. Nu weet ik het zeker. <laughs> en dat weekend, na weekend, na weekend, na weekend lang. Want over het weekend had je over nagedacht. Rust en dat soort zaken. Oké. Okay. En, en, en dat, dat maar dan best... kwam je dus elke maandag en dan zei je we gaan het helemaal anders doen. Ja. Oké, okay, dan kan ik me voorstellen dat je ja. daar een beetje zenuwachtig bent. Ja, gehoord. dan had ik ook van het weekend ook even de code herschreven om het aan te passen. aan dat het nieuwe idee ook al was gedaan. Ja, ja, ja, ja. ja dat is, ik bedoel, ja, ik, ik nou, wil... dat ik, Ja, dat ken ik wel, ja. Ja, er was laatst een, uh, uh, ja, nou, een collega die, of de, iemand die geeft wel eens college bij ons, of geeft wel eens een paar lessen. En die is weggegaan bij een bedrijf omdat de oprichter ineens een visie kreeg. <laughs> <laughs> Fuck dat. Dat wil ik niet. Ja. <laughs> ik ga wel even anders werken. Dus dat... is, dus ja. nee, okay, Dat is ja, dat ik wel een... Maar goed, maar aan de andere kant... het is noodzakelijk... als designer en zeker als iemand... of als developer... Of als iemand die in de digitale... Ja. volgens mij niet eens... het maakt niet uit alles is digitaal... maar iemand die dingen wil maken... Ja. iemand die wil ontwerpen... die moet van verandering houden of in elk geval ermee om kunnen gaan. Het ja. is echt niet meer zoals uh, uh, uh, uh, onze ouders die een baan kregen. Nee, uh, maar bijvoorbeeld de verandering wanneer je constateert... dat je uh, uh, niet meer zo belangrijk bent of uniek belangrijk bent... als je vijf jaar geleden was. Het feit dat je design moet delen met meerdere uh, bevolkingsgroepen. Bijvoorbeeld dat je design moet delen met je, met, met je directeur of oprichter. Die daar vandaag de dag ook een mening over heeft. Mm -hmm. Of zich die mening toebedeelt. Want in zekere zin, die, die democratisering van design... Ja. zie je toch wel gebeuren? Net zoals je de democratisering van IT ziet trouwens. Oké, okay. en wat betekent dat? Nou ja, iedereen is een designer. Ja. Iedereen is een programmeur. De, de, de, de laagdrempeligheid... Mm -hmm. waarmee je uh, zowel de tools tot je kunt nemen... Mm -hmm. maar ook het, uh, uh, het gedachtegoed tot je kunt nemen. De, ja, ja, zo, de, ja. de, de laagdrempeligheid waarmee je vandaag de dag... Een, een, ik, even, ik trek me even terug op, op, op mijn originele expertise... een programmeercursus kunt doen. Ja. Mijn, het, het, het gemak waarmee je vandaag de dag... Ik was, heb laatst les gegeven in ja, de klas van mijn dochtertje. Ja, 6a. Ja. Um, het gemak waarmee je vandaag de dag machine learning kunt toepassen... Een componentenlibrary hier, een, een Google Cloud dingetje daar. En je maakt geavanceerde toepassingen. Die, waar je vijf jaar geleden, en al is toch zeker tien jaar geleden... Ja. een heel legertje PhD van Stanford voor nodig hadden. Plus had. een computer ja. zo groot als dit kantoor. Ja, dat zo. Ja. En, en nu, ik wil niet zeggen dat je aan elkaar klikt... maar je... Je assembleert het wel. Mm -hmm. je, je doet het op een abstractieniveau... Van, of een, intuït, een, een niveau van intuït, intuït, intuïtiviteit. Die het voor meerdere, voor veel grotere mensen beschikbaar maakt. Ja. Uh, hetzelfde zie ik als ik nou kijk, service design, dat, dat in, in, in mijn team speelt dat. Het gemak waarmee we cursussen kunnen doen en naar conferenties gaan en dit en dat en dat blog. En het gemak waarmee we het, het, het, het, het vocabulaire en de nomenclatuur. Ja, tot, tot ons nemen. Ik weet zeker dat 10, 15, 20 jaar geleden... dat dat veel lastiger was. In sommige vakgebieden, absoluut. Ja. Maar als ik kijk... mijn vakgebied, front-end development... Ja, nou, dat... dat is online ontstaan. Ja, dat is inderdaad de... Ik heb pas een paar jaar geleden... voor het eerst een boek daarover gelezen. Ja. En dat was meer om te reviewen dan... Ja. Ja. Ja, dat, ik, dat was helemaal... Uh... Nou ja, weet je... Maar goed, maar dat is maar, maar inderdaad... Ja. Toch even terugkomen, de, de, de knee-jerk reactie die ik... Wat zal het zijn? Vijf jaar geleden zag toen, toen, toen native apps uh, opkwamen. Ja. Yeah. Bij de tijd HTML-gebaseerde of browser-gebaseerde front-end developers. Het, het, het, het ongemak om dat te omarmen... Ongemak om te zien van dat is een volgende canvas voor onze werkzaamheden. In termen van verandering, hè, bedoel, in termen van Volgend. je zo in, in, Inherent die veranderingen moeten kunnen omarmen. Dat valt ja. ook maar beperkt mee. Ja. Nou, ik denk dat daar is vaak, weet je wat, wat mijn uh, reactie op dat soort veranderingen is vaak van: dit is het einde van wat we nu hebben en zo werd het ook de, ja. de death of the web, de ja. flauwekul. Nee, er ja. komt gewoon iets bij. Weet je wel, ja. de, de touch zou de death of the mouse zijn. Nou, ja. uh, echt niet. Nee. nee, er is een nieuwe, een extra maniertje bijgekomen. Het is ja. niet iets. En uh, nou is dan zou VR of AR ja. zou weer de death of the screen zijn. Nou, ja, sorry, ja. hoor, ik zie het niet ja. gebeuren. Ja, we, we, we. er komt iets bij. Er, kom, er komt altijd iets bij. Uh, een optie om ook te doen. Of om je in te verdiepen of om je in te specialiseren. Of om het bij te doen. Ik sprak laatst naar een man bij een open dag. Dat was waarschijnlijk een vader van een, een kind die misschien bij ons wil komen studeren. En die zei, ja, ik zie helemaal niks over uh, VR. Dat jullie, want VR, ja. dat is het. Ja. Is dat het? Ja, want wij werken, en dan werken wij nog van een reclamebureau. En die hadden twee dingen met VR gedaan. Ik zo, dus de hele reclamebureau draait op VR. Als dat zo is, wordt het interessant. Als je met ja. ons wil samenwerken, graag. Ja. Maar ik zie nog niet uh, 100 studenten per jaar in VR. Toch? Nee, nee. Zeker niet. In Amsterdam en ook van niet? Nee. Een omgeving. Wereldwijd misschien. Nou ja, wel iets meer. Ja, het, het, het, allemaal die zero sum uitdrukkingen weet je wel, de dood van. En ja, dit is het ja, ja, ja. dan. Ja. Het, het, het is het nooit geweest. Nee. En als het dat al is, duurt het altijd veel langer dan, dan wij denken. Ja je, moet goed, nou ja, je moet gewoon goed kijken van waar ja. is het goed voor, waar is het niet goed voor. Yep. Ik vind dat, dat is voor mij een mooi voorbeeld geweest van een mislukking. Dat was de. Ik ben er nog steeds. Dat is een van de dingen waar ik het meest trots op ben. Dat ik toen ooit, toen kwam KLM naar ons toe die zei, we moeten iets voor de iPad. Die was toen helemaal nieuw. En toen zei ik, we gaan jullie layout helemaal aanpassen voor tablets. bleek achteraf een ontzettend slecht idee te zijn. Want dat, dan moet je ook twee totaal verschillende layouts gaan onderhouden. Ja. Ja. Dus dat hebben we heel snel weer teruggedraaid. Heel leerzaam. Ja, tablet is toch wel wat tegengevallen, toch? Ja, ik weet niet. Ik, uh, ik gebruik hem dagelijks. Ja? En waarvoor? Om te lezen. Ja, ja, ja, ja precies. Het is echt een consumptieding het is, voor, voor mij is het absoluut een consumptieding. Ja, ja, ja. Maar ik heb een collega die heel blij is met zijn iPad Pro. Oh ja, ja. En die vervangt toch echt voor 90% zijn, uh, zijn laptop. Oké, ja. Oké, ja. Dus ja? Ja. Het, is, het wordt alleen maar diffuser en het wordt alleen maar breder. Nee, nee, want is, Je hoorde toen de tijd wel, van, oh, dit is het. Dit ja. is de toekomst. En we gaan tablet first ontwerpen. En als je nu naar statistieken kijkt... dan denk ik, nou ja, misschien is dat toch niet helemaal, gelegen, nee. niet helemaal het juiste idee. Ik denk niet dat de meeste mensen het meeste doen op een tablet. Het zal meer op een telefoon gebeuren. Nou ja, ik, ik, uh, uh, uh, ik, een van de zaken die ik uitsluitend op mijn tablet doe... echt alleen maar op mijn tablet doe, is... Uh, ik durf het bijna niet te zeggen, maar bij Zalando shoppen. <totstukken> De reden waarom ik okay. dat zo zeker weet. is omdat ja. ik het eerder voor het eerste keer op mijn telefoon deed. En ik vond dat heel raar. Yeah. Okay. Ja, Oké, ja, ja. dat, ja, ja, dat ik, is. Ja, ik heb mijn, mijn tablet, die staat nu in de kast. En dan kijk, daar heb ik. Dan kijk ik random animaties op. Die, ja. Dat is een soort van kunstdingetje geworden. Uh, oh ja, ik had nog een, een vraag. Dit is iets waar, waar, waar ik altijd mee zit. Weet jij misschien hoe dit op te lossen is? Er bestaat zoiets als, ik noem het maar, het junior-senior-probleem. Proble hmm. ja. En dat is vooral bij developers, heb ik het idee. Die, in elk geval bij front-end development zie ik dat daar heb je, geen, heb je bijna niemand... die zichzelf een junior noemt. Ja. Sowieso zal niemand zichzelf een medior vinden. Uh, en iedereen vindt zichzelf een senior, ja. maar dat zijn er maar heel weinig. Ja. Enig idee wat daaraan te doen is, of is dat gewoon een gegeven... Nou ja, dat is. Uh, uh, kijk, in, uh, in zekere zin. Uh, uh, in onze organisatie gebruiken wij uh, die termen heel expliciet: mm -hmm. van, uh, van, van, van novice, uh, competent, tot en met senior. Ja. Dus een, een, een, een, vijf, een vijf lagen mo model om de progressie van, van iemand weer te geven. Ja. En als je dat op die manier expliciet in je organisatie belegt... en ook het gedrag ermee associeert... Ja. van hoe gedraagt zich dan een, een, een novice? Wat verwachten we van een novice ja. ten opzichte van iemand die competent is... Of ten opzichte van iemand die senior is? Ja. Dan maak je dat... Uh, uh, ja, omdat het expliciet is maak je het ook eerder bespreekbaar. Yeah. Want zonder zo'n zo zo zo kader... ja, inderdaad. Ik bedoel, wie zal zeggen dat hij junior is? Yeah. Iemand die echt aantoonbaar net voor van, van, van school komt... die zal het dan een half jaar vinden. Niet waar? Ja. Yeah. Uh, volgens mij er is er is zo'n zo urban legend joke... over de, de maten van de peniskoker van de, de, de astronautenpakken in de jaren zestig de maten waren large, extra large en extra extra large, oh, weet je? Ja, ja. ja, dat is. ja. ja. Dus nee, maar dat is het Dus het hebben van Als je het goed definieert, is het een, uh, dan is ja. het handig. Ja. ja. Maar je moet het dus ook goed definiëren. Je moet, dat, je, je, moet, je moet dat goed definiëren. Ja, en wat bedoel, kan je al uh, wel en wat kan Ja, je dus niet? het is ja. noem het een job career framework. Ik bedoel, ja. geef het een naam. Maar geef het ook een uitdrukking van: en wat zijn dan de gedragingen die erbij horen? Wat zijn die verwachtingen? Ja, ja, en hoe precies. kom je van de een naar de ander? Niet ja, waar? Misschien heb ik gewoon wel in organisaties vooral dit gezien dan waar de, de te veel inflatie was geweest. Waarbij ja. ja, als je hier drie jaar werkt, is vanzelfsprekend ja. dat je. Ja, dingen als drie jaar, of vijf jaar ervaring of x jaar ervaring is gewoon, is gewoon kul. Ja toch? Dat is echt gewoon. Ja, natuurlijk, kul. Ja. Het is het, het, het is het gedrag dat, dat je toont. Ja. Maak dat maar expliciet. Maak uh, dat en maar... bovendien, wat ik zelf ook wel eens had... was dat het leek wel alsof iedereen senior moest worden. Ja. Maar volgens mij is dat helemaal niet zo. Ook dat is weer het volgende. Niet waar. Ik bedoel, ja. Niet iedereen hoeft senior te worden. Nee. Als jij je competent voelt in... Prima. ja. Blijf dan alsjeblieft? Ja. ja, dus ik bedoel, in onze organisatie, ik vind het ook, ook veel belangrijk dat we kijken naar de, de overal uh, uh, samenstelling. Ja. Ik bedoel, het feit dat, dat, dat een bepaalde persoon zich hier zijn lang voelt op een bepaald niveau, is helemaal prima. Ja. Het gaat erom hoe gaat de hele structuur die daaromheen zit zich verder ontwikkelen? Je wilt niet dat het topzwaar wordt, je wilt niet dat de. Uh, uh, dus je wilt een bepaalde. Een, een bepaalde ...een bepaalde vorm van je piramide hebben. Ja. Vo voor vooral dat het geen piramide is natuurlijk. Ja, ja, ja. En dat is veel belangrijker dan uh, wat één individueel iemand per se moet gaan worden. Uh, toen ik in de IT begon, uh, lang geleden... Uh, de, ultieme, uh, ...de ultieme droom was manager te worden. He, zo snel mogelijk geen IT meer zijn, maar dat je dan manager werd. En dat moest je dan binnen drie of vier jaar zijn. Vreselijk vreemd aangekeken dat ik dat niet wilde worden waarom ga je in Gosnaam zes jaar naar een universiteit... om na drie jaar het vak niet meer uit te oefenen? Ja, ja, ja. ja. Had, had ik wat anders kunnen leren. Ja. En, en dat ja, soort zaken... Ja, ja dat, dat kun je nou bijna niet meer voorstellen. Want dat was echt het hoogste van het hoogste... dat je dan manager werd. Ik, ik weet en nog dat... steeds niet wat een manager doet. Ik kan me er nog steeds niks mee voorstellen. Ik hul mij in stilzwijgen. <laughs> Ja, ben je tegenwoordig manager? Nou ja, ik heb uh, uh, uh, uh, voor het team waar ik deel van uitmaak, heb ik ook managerial verantwoordelijkheden. Yeah. En dat is <laughs> uh, soms heel banaal, het goedkeuren van, uh, van uh, conferentiebezoek en, en, en dat soort zaken. Oh ja. Maar ook wat en wat, wat we het net over hadden, en dat is de, de, de, de, de ontwikkeling. Mm -hmm. Van de afzonderlijke persoon. Ja, dat is op zich wel weer heel erg tof. En dat is wel hartstikke maar dat tof. Dat doe ik eigenlijk ook. Hè? Als docent ja. is dat wat SESA. ik bedoel. is ja. exact hetzelfde. Ja. Verwacht ik zo. Dus, uh... ja. en, en dat is dan wel heel erg tof. Maar ben ik daarmee een manager? Nee. Dat zijn taken die ik uitvoer. Ja, dat zijn ja, ja. taken die ik ook wil uitvoeren. Ja. Dat zal ook wel passen bij mijn, uh, bij mijn persoonlijke ontwikkeling. Ja, ja, ja, ja. Maar ik identificeer het is niet met identiteit. Nee. Je zit volgens mij aan je microfoon. Oh, oh. oh zal ik zal niet meer doen. Klopt, klopt. dat? Volgens mij zit je tegenaan te tikken. Ik zat tegen je aan de microfoon te tikken. Ja. Mijn excuses. Maar dat geeft niks. Uh, hey, uh, je begon net over die uh, mislukkingen. Ja. Maar dat heb je niet afgemaakt. Of wel? Nou, dat is er. Uh, um, ik... Noem er dus één. Een. een ander. Iets, iets, uh, een, een ding wat je hebt gemaakt dat gewoon niet gelukt is. Zo. Ik... Waar je iets van geleerd hebt. Of... Ja, het is. Kijk, ik, ik, ik heb een aantal faillissementen meegemaakt. Oké. Okay. Um, maar tot mijn. Dat waren niet de mislukkingen. Ik, ik, ik, ja, misschien een, een, een, die schiet me nu echt te binnen. Want ik heb er gisteren een hele dag over nagedacht. En nu schiet, schiet deze me te binnen. Mijn, uh, mijn eerste project als lead-programmeur. Oké. Okay. Okay. <laughs> dat is echt... Dat is, uh, waarin het je zag dat lead-programmeur betekent dat je alles zelf moest doen. Oh ja. Ja, uh, ah. dat uh, yeah, is... Uh, uh, dus niet delegeren was daar de grote ja, mislukking. Ja, dat was daar absoluut de grote mislukking. Dus ja. ik had ook waanzinnig lange dagen. Echt dagen van, van, van 18 uur. Ja. Echt, ik denk letterlijk 18 uur. Ja. En het grappige is: dat project was klaar op de dag dat we het een jaar van tevoren gepland hadden. Dat is dan ook wel weer dus ik... precies een jaar vertraging. Nee, nee, we, we, we, we hadden gepland dat het op die dag klaar zou zijn. Ja. Dus een vreselijk jaar gehad waarin ik. ...waanzinnig veel uren heb gemaakt... Ja. ...waarin ik echt werkelijk... ...niks gedelegeerd heb... Ja. ...waarin ik welke, elke andere interactiefout met mensen... ...ook gemaakt heb... Ja, ja, ja. ...echt dat iedereen tegen me in het harnas gejaagd. Ja. ...maar wel op de dag nog keurig ah, klaar okay. zijn... Oh, ja. Ja, Heerlaar, dat, ...we waren echt op de dag nog keurig klaar... ...dat is knap... Uh, ...ja, het is... Uh... ...dus ik zat echt te denken... ...is dat nou een mislukking geweest of niet... Nee. ...wel, wel geleerd dat het... Uh, uh, uh, ...het is groter dan ik... Dus in dat opzicht... Uh, het was wel heel erg ego. Ja. Het, het was mijn project. Ik was het project. en Ik zou en moest alles doen. Ja, ja, ja. Nou ja, het zegt ook iets over... Misschien vertrouwen in je team. Misschien was je team gewoon niet goed. Ja, maar het, het, het gaat altijd twee kanten op. Ja, Nu ja. klinkt klink wel heel nee, erg... Kijk, je team wordt niet beter als je ze niks te doen geeft. Ja... Um, maar als je team in beginsel al niet goed is... Ja, het is... Maar kijk, ook, ook, ook teams en teamdynamiek en teaminteractie kun je ontwerpen. Ja, zeker. Dat, dat uh, gebeurt klink, ook veel te weinig. Dat klinkt een beetje als hubris, maar, maar, dat, maar dat is wel zo. Nou, dat is absoluut zo. Ik denk dat het ook heel noodzakelijk is. Ja. Je ziet dat steeds meer met die uh, diversiteit. Uh, als je daar niet op let, dan neem je alleen maar mensen zoals jij zelf aan. Ja. En dan krijg je ineens... Allemaal verwende blanke mannetjes. Ja. Ja, ja. Met elkaar die producten voor de rest van de wereld gaan ontwerpen. Ja. Want dat is de rest van de wereld niet. Nee, dat is zeer duidelijk. Ja. Ja. Dus op die manier daarover nadenken, denk ik. Niet zozeer een mislukking, maar wel, een, wel, uh, wel mijn eerste eye-opener geweest. Oké, okay, ja, ja. ja. Oké. Okay. Eh, ik wil ook nog. En dat, gisteren Gert, die werd een beetje zagerijner, Gert Franke, toen ik aan hem vroeg van. Uh, we hadden het bij hem over datavisualisatie. En als ik dan denk aan... De grote hoeveelheden data... En, en ook aan het visualiseren van data... dan moet ik altijd toch een beetje denken... aan de ethische kant daarvan. En ja. daar was ik verbaasd over. Hij vond... Ho, hoezo heeft het met ethiek te maken? Nou ja, omdat je het kunt manipuleren. En toen zei hij, ja, je kunt alles manipuleren. En dat, dat kan ook op andere manieren. Goed, ik wil die ethische vraag ook aan jou stellen... want... Jij werkt bij een bank. Ja. Slaat die vraag ergens op. Ik. Uh... <laughs> het is. Ja, nog maar. Dit is. Uh... Ma Maak hem wat concreter, als je wilt. Oké, okay, nou, er dus zijn natuurlijk. Met banken. Een aantal jaar geleden. Ja. Is nogal wat uh, uh, uh, aan de hand geweest. Ja. Dus daar. Uh, um hypotheken die verstrekt werden, die niet verstrekt moesten worden... Uh, vage financiële constructies... Uh, banken die gered moesten worden door... Uh, en dat ging dan echt om krankzinnige hoeveelheden geld. Ja. En andere mensen krijgen een boete omdat ze iets te laten betalen of zo, weet je wel? Ja. Ehm... Ja. Um... Ja, dat is, dat, is, dat is het algemene ja. business-ethiek. Ja. Maar in termen van data... Uh, kijk, data is geen informatie. Nog. Nee, maar goed, ik heb het, ik, ik heb het even als voorbeeld van ja. dat... Uh... Gert Franken werd er een beetje zagrijnig ja. van. En ik had zoiets, ik wil ook aan jou een wel vraag stellen, Maar dan een andere. Ja. Het gaat niet specifiek over data wat mij betreft. Maar over werken bij een bank. Nou ja, ik, ik wil het eigenlijk wel over data hebben. Oké, okay, ja. Als dat kan. Graag, leuk. Want uh, in zekere zin is dat waar ik vandaag de dag veel tijd aan spendeer. Uh, uh, ik, ik ben overtuigd dat een ecosysteem. Dus een op een platform gebaseerd ecosysteem. Het dominante bedrijfsmodel... van de begin 21ste eeuw... lijkt, lijkt te zijn. Even kijken. En de conceptueel, daar is die weer. Hè, dat ja. is, uh, nee, het is... Het is een, een, een bedrijfsmodel... waarin... de organisatie, een bank... niet de enige verschaffer... van, van waarde is of van producten. Mm -hmm. Maar dat een derde partij... of een ende partij... Ja... Ook waarde creëert voor klanten. Ah, okay, yeah, yeah, yeah. Neem, neem de Apple App Store. Yeah. Het gros van de applicaties in de, apps, in de App Store... ...wordt niet gemaakt door Apple. Nee, nee. Dat zijn derde partijen ah, ja, ja. die creëren... ...een, een, een, een applicatie van, van waarde... ...voor, Precies, voor de ja, afnemer. Ja. Ik kan het beamen, ik gebruik ze elke dag. Ja. Die, die aanbieder krijgt daar iets voor terug... En Apple neemt er iets van in. Uh, en dat soort dingen maken jullie ook? Of jullie geven dat platform... Hebben jullie dat al hier bij ING? Mm, nee. Nee. Maar uh, dit is absoluut een richting... waar we naar het bewegen zijn. Oké. Okay. Ja, ja, want ik, dat heb, ik, ik heb dat nou ja, echt lang geleden... ook nog wel tegen KLM gezegd. Yes. Ja. u hier nou te kutten... met je, met je ticketbooking-applicatie... die super ingewikkeld is... en dan gaan we één manier bedenken... waarop mensen dat kunnen doen... Ja. Terwijl als je de API ja. opengooit... dan ja. kan iedereen dat maken. Nou, dat en dan is... zijn er honderd manieren... waarop mensen jullie product kunnen ja. gebruiken. Nou, dat, dat is exact de richting waarin we aan het beweging zijn. Te gek. Heel slim ook. Het is heel slim. Het is heel natuurlijk. Het is, het is van, van, van deze tijd. Nou ja, het is, heel het is niet... Ja, misschien is het wel natuurlijk, maar het is niet hoeveel mensen denken. Het is zeker niet hoeveel mensen denken. Nee. Nee. Het is echt extreem anders. Je ziet bij andere bedrijven of andere, of andere disciplines waar dat is gebeurd. Rijksmuseum bijvoorbeeld is een ja. voorbeeld. Ja. Waarbij ineens door alles open te gooien is het op een hele andere manier... wordt er nagedacht ja. over... Uh... Okay. Maar in zo'n context ja. um, heb je data... Dus, dus begrip van wat er gebeurt in termen van productie. Ja. Begrip in termen van wat er gebeurt in termen van vraag. Dat, dat inzicht heb je nodig om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Uh -huh. Als je een groot netwerk hebt waarin veel wordt geproduceerd... Uh, honderden ticketapps bijvoorbeeld... in verschillende verschijningsvormen, in een app, in een website... ergens anders ingebed. Uh, mensen die een ticket willen, willen, uh, willen boeken. Hoe breng je die vraag bij, bij het antwoord? En dat doe je op basis van data... Uh -huh. uh, het kan big data zijn data analyse, patterns predictive analysis, machine learning al, al dat soort zaken, maar je gebruikt data om vraag en antwoord op een efficiënte manier bij, bij elkaar te brengen ja. dus in dat opzicht is data cru, cru, cru, cruciaal uh, en niet zozeer het ethisch uh, dus de insteek waarmee je het doet is om vraag en aanbod bij elkaar te brengen om op die manier waarde te creëren voor die consumenten... maar ook voor die producenten... en afgeleid daarvan waarde voor ons te creëren. Dus dit is bijna een rationeel argument... van hoe we met data mo moeten omgaan. Ja. Het is niet data voor ons. Het is niet data voor ons om uitsluitend uh, ten gelde te maken. Het is data die ten goede komt van... vergeef mij mijn iets wat hippie-achtige uitspraak... voor het hele netwerk. Ja. Iedereen heeft daar profijt van. Uh -uh. Um, ...en als je het op die manier positioneert... ...is ook beter af te kaderen van wat je verzamelt... ...en wat je met, met, met wie deelt. Ja, yeah. En wat ik wel een hele mooie... Uh, uh, ...het hele verhaal rond Google Panda... ...dat is, dat is, dat is geen beest in een dierentuin. Nee. Dat is, een, uh, uh, dat is de aanpassing... ...zal het zijn, drie, vier jaar geleden? ja. Yeah. Van uh, het algoritme waarmee Google sites beoordeelde. Okay, yeah. Dus de sites woog en ze positionerden in een zoekresultaat. Yeah. Nou, Content Farms uh, was een manier om dat te gamen, nietwaar? Die, ja. die, die kwamen hoog in de ranking te staan en het was prut. Ja, ja, ja, dat hebben ze aangepakt. Nou, Content Farms uh, leden daar ook onder, maar uh, ook legitieme. Klanten van Google, die nou, Google dus ultiem betaalde, leden daaronder. In dusdanige mate dat ik dat van. Ik ben de naam kwijt, maar van een mediabedrijf stond in het jaarverslag Google als liability op, uh, uh, opgenomen. Onze relatie met Google is een risico voor ons bedrijfsmodel. Dus die aanpassing van, van, van Google ging direct in tegen de belangen van een van haar klanten. Ja. Ik bedoel, dat is... Nou ja, goed, Google heeft natuurlijk wel heel veel types, die Juist. Maar dat heb je vaak. Juist. In, in business is dat vaak zo, hè? Van de, de belangen van de business... is niet altijd hetzelfde als de belangen van de gebruiker. Ja, maar als je een conglomaat van, van gebruikers hebt... Hè, dus de aanbieder van advertenties of media... Eh, zij die... Searchqueries willen doen, dus de eigenlijke consumenten. Ja. Die balans, als je, omdat je daar een balans in moet vinden, wordt het veel minder eenzijdig. Ja. Want ja. waarom dit Google dat, je wilt natuurlijk wel dat die mensen met hun searchqueries blijven komen. Dus eindelijk niet gaan afhaken ja. vanwege de bagger. Dus die afweging, omdat het een multi-sided market is, dus een markt met, met meerdere kanten, niet ja. alleen maar aanbod en eh, vraag, vraag en aanbod, maar meerdere producenten, meerdere type consumenten, daarmee wordt. Het zoeken van een balans is veel meer inherent aan, aan dat businessmodel. Ja. En het zoeken van een balans in het gebruik van, van data... is daar wellicht ook natuurlijker. In plaats van, en wij gebruiken het voor onze doelstelling. En dat het jouw pijn doet, dat boeit ons toch eh, ja. niet. Want onze relatie is dusdanig niet in balans. Dit zijn relaties die meer in balans lijken te zijn. Ja. Ja. Daarom vind ik ecosysteem ook best wel een mooi woord om te beschrijven wat daar gebeurt. Er zit iets, iets levendigs in, iets dat, dat, dat in, in, in balans is ja. over de tijd gezien? Nou, ik vind het wel interessant om te horen dat jullie, dus en jullie, elk van jouw ambitie, is om een, uh, een, een bank-API te maken waar meerdere mensen met app-ideeën ja. in kunnen pluggen. Dus zodat so zoiets als. Jullie hebben laatst een uh, mislukte betaal-app gehad, geloof ik. Ja, of een, een experiment met ja. een app die niet helemaal geslaagd is. Ja, twip. Ja, zodat dat niet nog een keer. Nou of ja. zou dat juist ook weer kunnen dat het juist de mogelijkheden opent om ja, meer goed experimenten bedoel, te doen. Ja, het, het klinkt heel flauw, maar daar leer je wel van. Ja, dat zijn we wel. Maar de crux is, is dat niet alleen wij degenen zijn die, die experimenten doen, maar dat, dat we experimenten op een veel grotere schaal Six, kunnen doen. Ja. He, dat, zijn, ja. die, dat zijn die honderden ja. ticket apps die je, die je noemde. Nou, ja. dan laat anderen het ook maar doen. En daar Wat verhalen... ging er dan nou mis bij TWIP? Oh, dat, dat weet ik nog niet. Uh, uh, nee. Oké. Okay. Ik, uh, ik las het eergisteren ja, of zo. Ja. ja Vrijdag. Ik al, ja. Dus het is, uh, ik heb nog geen idee wat daar uh, exact speelde. Oké, okay, nou als ik, als ik even simpel kijk met mijn boerenverstand. Dat was nou, Je moest allebei TWIP hebben om het te kunnen gebruiken. Ik denk dat, dat het, was een beetje, het zocht een beetje naar gesloten systeem. Ja. ja. Maar op die manier achterhaal je van, van wat werkt in termen van interactie en, en wat niet. Ja. En sommige dingen kun je wellicht op front weten en andere zaken niet. Ja. Ik, uh, ik moet zeggen, ik ben blij dat we het geprobeerd hebben. Natuurlijk. Ik ben blij dat we het blijven proberen, want dat ja. blijven we natuurlijk doen. Ja. En het is... ja, dan mag je wel hopen dat we niet, niet ja. mensen er hebben van nou laten we maar nooit meer een experiment gaan doen. Ja. ja. En uh, dus ja, dus, dus, dus, dus, dus dat soort dingen kunnen outsourcen. outsourcen: het outsourcen van innovatie, dat is. Misschien wel mijn meest favoriete term van vandaag de dag. Dat vind ik een hele belangrijke. Ja, ja, ja. En daar hebben we dus een rijk landschap aan API's voor, uh, voor nodig om dat te kunnen doen. Ja, maar die hebben jullie nog niet, ofwel zijn er al wel een aantal. Oeh, we, aantal... uh, we hebben een groot aantal API's. Die open zijn, waar mensen mee aan de slag kunnen. Of... Uh, i, i, ja, je ziet me nu glimlachen. De luisteraars die, uh, die horen het wellicht. <laughs> het is, uh, we hebben een groot aantal API's die open zijn voor onze ontwikkelaars. Ah. Mm. <laughs> en de volgende stap is om die open te maken voor uh, welke ontwikkelaar dan ook. Ja, precies. Want dat zou echt interessant zijn. Dat ja, je best... daar een, een businessmodel op kunt. Ja. Totdat het is hartstikke, ja. hartstikke gaaf Nou ja, ja, en ik bedoel, uh, de Europese Bankenunie, dus de Europese Unie, uh, heeft ook wetgeving, doet wetgeving de deur uitgaan. De Payment Services Directive nummer twee. Oké. Okay. Waarin eh, banken verplicht zijn om eh, API's voor betaalverkeer eh, publiek te maken. Dus het, het kunnen initiëren van, van een betaling. Van de ene IBAN-rekening naar de andere. Mm -hmm. eh, moet gaan gebeuren via een publieke API. Dus ik zou gewoon een websiteje kunnen maken waarin ja. ik... Fantastisch. Vanaf medio 2018 moet je dat kunnen doen. Wauw. Ja. Nee, te gek, toch? Ja, vind ik ook. Ja. Dus dat is, dat, is een, uh, dat, is, dat is echt een teken destijds. Dit is de richting, de wetgeving wijst al die kant op. Ja, ja, ja. Laat staan, de, zou ik bijna zeggen, van de samenleving in het, uh, in het nou, ik denk de, de samenleving stond al die kant op, ja. dan volgt de wetgeving... en ja. dan volgen de koppige bedrijven die het liever niet ja. willen. Die, die het liever niet willen. Ja. En waarom eigenlijk liever niet? Ik snap dat nooit zo goed omdat het eng is? Omdat het anders is? Misschien dat, is dat oh, toch het verandering? Hey, omdat, omdat, omdat het anders is. Komt je, het misschien vanuit de juridische kant? Ach, het... ik bedoel, er zijn natuurlijk honderden issues. Ook, ook juridische issues, nietwaar? Ja. Want uh, daar staat zo'n API uh, en dan gaat het mis. Er is een of andere fraudulente site in Macedonië. Nietwaar? Mm -hmm. En die gaat er met jouw geld vandoor. ja. Uh, ja, het Dus die, die, die interactie... Ja, de dus, verantwoordelijkheid. En die, bij, bij zo'n API hoort natuurlijk ook een soort van onderhoud. Zeker. He, want als ja. daar bedrijven van afhankelijk gaan worden... Ja. dan kan je niet op een gegeven moment zeggen... Mm, ja. Ja, toch ja. niet zo interessant, we sluiten ja. hem weer. He, dus, dus, dus de positionering van API als product... die komt nog heel erg sterk manifest naar voren. Ja. Maar als je altijd hebt gedacht dat een API maar een interfaceje was... Mm -hmm. dus in termen van mindsetverandering... moet je hier wel doorheen gaan. Ja. Dus het, het de, de, letterlijk de hele positionering van een organisatie verandert hier, hier, hierdoor. Het hele waardevoortbrengingsproces verandert daardoor. Joh, eerste, je moet gewoon eerst goede voorbeelden hebben. En die zijn er waarschijnlijk nog niet zoveel in de bankenwereld, denk ik. Je ja. moet eerst een goed voorbeeld hebben, toch? Kijk naar, ik denk dat overheidssites beter aan het worden zijn dankzij de Engelse overheid. Ja, die zien in van shit, dat doen ze ja. wel heel goed. Ja. En wij zitten hier te klooien met ja. de lokale CMS'jes. Ja. ja, dat is waar. Maar in termen van betaal-APIs, er zijn een ton aan fantastische betaal-APIs. Hmm. Of betaalachtige API's. Als je kijkt naar de API van Stripe, bijvoorbeeld. Ja. Dat, is een, dat, dat, dat is echt een hele fraaie. Ja. Um, de At, uh, Atom, dat is een bank in, in, in Engeland. Mooie API dus er is, is voldoende inspiratie. Yeah, maar uh, het begint echt met de gewaarwording dat je een andere positie in in de wereld hebt. Yeah. Een andere positie in de waardeketen. Ik denk dat het voor grote succesvolle bedrijven, voor grote kolossen die gewoon het prima doen, is dat lastiger, toch? Dat is, uh, ja, het is met elk succes. Yeah, yeah. Alles wat succesvol is, is. Uh, ik bedoel, het het, het moeite. In zekere zin. Het ergste wat je kan overkomen. Is gewoon een overnight succes. En dan heb je succes. En je, je, je, je optimaliseert je hele organisatie. Om dat succes heen. Om dat in stand te houden. Totdat het niet meer vol te houden is. En dan moet je veranderen. Maar ook je organisatie veranderen. Ja. Dus het is, ik denk dat dat echt. Met elke organisatie is. Die een of voor een langere tijd succesvol is. Maar goed, dit is, wel een, dit, dit is wel echt een wezenlijke verandering. En die zat er al zo lang aan te komen. Het is niet dat we dit nu net bedenken van... hé, hey, laten we die API, laten we onze oh nee. data delen. Dat is echt al, bestaat al heel lang, dat idee. Maar die angst daarvoor is er nog steeds. Daar, daar verbaas ik me nog altijd over. Ja. Is, is het angst? Nou ja, ik weet het, het is, niet. Ik, of, of een huiver. Ik, ik, ik. Tot nu toe heb ik het ervaren als een gebrek aan urgentie. Waarom zouden we? Ja, oké. Okay, ja. Dat kan. Oh, dat leuk. is dan misschien. Ja. Waarom zouden we? En nu komt dan wetgeving op je af dat je het moet. Ja. En dan, uh, uh, in zekere zin dat wat jij net aanhaalt, dat je ook nadenkt van waarom dat goed is. Dat, dat hele proces ga je nu pas voor het eerst door. Ja, ah, uh, oké. Okay. Dus waarom zouden we? Omdat het super tof is. Toch? Ja, ja, nou. Dat kunnen hele toffe dingen. Ja. ja, maar dan krijg je de vraag wat van toffe dingen. En dan is mijn antwoord van dat gaan we nu juist Die, zien. Dat weten we juist niet. Dat weten we juist niet. Nou, je, maar je kunt je dan voorstellen... Dan is dat dan dan toch weer eng. Dan is dat toch weer eng. Ja. En dan is, het, dan is het ook lastiger te kwantificeren. Ja. Uh, wat is dan het businessmodel? Nou, mijn standaard cheeky antwoord is... ik heb liever een goede business dan, dan een businessmodel. Oh, oh, oh. Maar ja, dat is het doel. Dus, dus, dus, er moet iets van suspension of disbelief inkomen. Ja. Je weet het niet. En we weten niet precies waar we uitkomen. En, en dat moet je even op de, uh, op de achtergrond kunnen plaatsen. En, en dat kost tijd. Ja, het is natuurlijk wel. Ja, ja wat is het? Het is, een model. het? het is niet te vangen in de klassieke manieren van... Uh, uh, jij geeft mij een euro, ik geef jou een ding. Nee. Nee, nee dat is echt, uh, het is veel meer diffuus. Ja. En hoe we ons daarin gaan voorbewegen. Hoe we in die context gaan designen. Hmm. Hoe design je voor een ecosysteem? Ja. een ecosysteem kun je niet designen... in, in, in je uppie, als organisatie. Ja. Omdat het veel meer co-creative is. Ja. Dus dan kom je in de richting van service-dominant logic... in plaats van goods-dominant logic. Nou. Mm, sorry. Ja. Ja, een beetje een mooie termen. Oké. Okay. Dus die termen, dat zijn precies die termen... die ik niet al te vaak moet geroepen. Maar dat is... Uh, uh, uh, Klein stukje service door dat Logic doen. Graag, ja. Yeah. Dat, uh, dat is een heel mooi concept in de zin dat. Uh, uh, de crux daarvan is dat, dat de waarde van iets zit in het gebruik ervan. Mm -hmm. ja, dus dus mm -hmm. deze telefoon die ik nu in mijn hand hou. Yeah. In de traditionele, zo ben ik zeggen, kapitalistische insteek van. Uh, uh, Iemand stelt dit ding samen, ontwerpt het, bouwt het... Uh, transporteert het van, van China naar de mediamarkt... hier op uh, Amsterdam-Zuidoost en ik kom het. En daarmee is de waarde overgedragen. Hier heb je x100 euro, klaar. Ja. En je legt hem in de kast en je gebruikt hem nooit meer. Maakt niet uit. Maakt niet uit. De waarde is overgedragen De waarde is, is overgedragen in de transactie. Ja, ja, Weet je ja, wel, het is ja. a value in transaction. Uh -huh. Terwijl, ja, voor mij is het, het, is, het is zo obvious niet, waar? Bedoel, Moest daar nog echt een boek over geschreven worden? Ja, ja, ja. De crux hiervan is dat, dat ik het ding gebruik... Ja. En dat, dat geldt ook voor apps. Dat geldt ook voor apps. Hoeveel apps heb je op dat ding? Ik weet het niet, maar ik misschien 30 en ik gebruik er drie. Ja. ja. Dus het enige waardevolle is, is, is value in use. Ja, ja, ja, ja. Niet waar? En... Dat, geldt natuurlijk, dat is wel iets wat je volgens mij dus in software. En dat is heel veel, dat zie je bij de die, die Internet of Things. Ja. Wat daar nu bij de eerste uh, dingen heel erg misgaat is natuurlijk dat ze niet doorhebben dat als iets gebruikt wordt... dat het onderhouden moet worden. Als ja. iets connected is, moet ja. het onderhouden worden. Het is wat ja. anders. Ja. Het is niet een product wat je aflevert en dan is het klaar. Ja, het is een leving, levend iets. Ja, precies. Het is software geworden. Het is software geworden en het gedraagt... Of, of als het hardware is, het gedraagt zich als software. Ja, precies. Maar het ja. MRT, dat is eigenlijk bijna een levend iets. Ja. Het is iets wat onderhouden moet worden. En zelfs, nou, wat ik er fantastisch aan vind is dat het ook verbeterd kan worden. Ja. Tesla, toch? Die had op een ja. gegeven moment een update dat de auto beter werd. Ja. waarom? Uh, een, een update dat hij in tien seconden sneller naar de honderd kan. Weet je? Dat, soort, uh, ja. dat, soort, uh, dat soort dingen. Ja. Dus, dus, dus dat is bijna dat levend aspect. Ja. Uh, dat, dat vind ik wel een hele fascinerende. En in mijn team gebruiken we daarvoor de term living design. Oké. Okay. Uh. Um, in tegenstelling tot expert design. Want expert design is wat een, wat een expert doet. Dat kun je bijna in isolatie doen. Ik definieer wat het is hoe het eruit moet zien, wat de specificaties zijn. Mm -hmm. En living is veel meer. Het design ontrolt zich in het gebruik over de tijd. Ja, ja, ja. En, en dat, is, dat is een hele andere insteek. Ja. Um, dat, daar bewegen we ons nu wel na, na, naartoe. is dus ook een, een businessmodel, want zo kwamen we hierop... dat ontrolt zich, dat ontvouwt zich in de loop der tijd. En dat pas je aan en dat... Tweaken. Dat is mm -hmm. bijna een ongoing experiment. Yeah. En, uh, maar daarvoor moeten ze wat ons hele vocabulaire op aanpassen. Nou Voor een deel wel. Maar ik denk dat in de, de... Kijk naar operating systems. Die zijn niet anders gewend, toch? Dat werkt op deze manier al 30 jaar. Ja, is dat zo? Toch? Er zit Een team werkt aan een uh, operating system. Doet updates. Ja. En een team werkt aan de volgende en die blijft daarna doorwerken ja. tot end of life. Maar in zekere zin vind ik de, de, de, de metafoor hiervoor... veel meer hoe een Chrome update... Ja. Ja. dan hoe Windows zich update oh, okay. met ja, ja, ja. Service Pack 1 en 2. Weet je wel, ja, dat Windows je... is misschien niet helemaal goed. Ja. Ja, maar dat... OSX, hoe die de laatste jaren Ja, doet? De, de laatste jaren. Ja, ja, ja zeker. Je dat is niet meer een betaalde update hoeft te niet doen, een betaalde dus... Dat het veel meer incrementeel is. Dus ja, dat het een update in de App Store is. Ik vind het fantastisch, dat fantastisch. Ja. Dus mijn... Daar moet ik echt aan wennen. Ja. Dat kan toch niet dat ik ja. een OS... Koop in de App Store van dat OS. Ja, dat is. Uh, dat is ja, ja. Ik had dat met. ...dat De code van GitHub staat in GitHub. GitHub. Ja. <laughs> wat? Ja. Kan niet. Oh, heerlijk. Ja. ja. Oké. Okay. Ja, uh, oh ja. Dat is echt een heel belangrijk punt wat, wat mensen zich niet realiseren. Hoe noemde je dat nou? Dus dat die service. Service dominant logic. Service dominant logic. Oké. Okay. Ja. Dus, uh, dat waren er dus. Dat, dat de consument ook een rol heeft... in het creëren van de waarde. Want ja. ik gebruik het. Ja. Dus op het moment dat ik het ga gebruiken... ontvouwt zich de waarde... of de waardecreatie. Ja. En uh, Daar zit ook iets nederigs in. Niet waar? Ik, kan, ik kan het allemaal niet opvond bedenken. Nee. Ik kan het allemaal niet zeggen van... en zo zal, zal het zijn. Ja. Ja. En, uh, ja, dat is altijd, Mijn frustratie was altijd... want er waren interaction designers... die verzonden helemaal hoe het moest gaan ja. werken. En de hele kennis van de developers en designers verderop in het proces werd niet gebruikt. Ja. Maar eigenlijk gaat het nog veel verder. Namelijk de kennis en de behoeftes van de gebruikers worden ja. weinig, te weinig gebruikt. Ja. Ja. En op deze manier wordt dat veel meer een, een, een first order primair mechanisme. Mm -hmm. Canvas, ik uh, ge geef het de naam. Ja. Um, dus daar ben ik wel heel erg benieuwd naar hoe we dat met z'n allen vorm aan gaan geven. Uh, uh, uh. En ook met die professie die zich doorgaans stooit met de term design. Interaction design, UX, whatever het is. Uh. Ook, ook, dus de, de, de positionering daarin gaat, gaat, gaat anders worden, ja. vermoed ik. Uh -huh. Is zo. Ja, gelukkig. De interaction designer waar wij mee hebben gewerkt in, uh, bij Mirabeau... die bestaat niet meer. Misschien dat die bij Mirabeau nog bestaat... maar nergens anders is er nog vraag naar. Er worden geen wireframes meer op die manier... Voor zover ik weet. Ja. Uh, helemaal uitgedefinieerd En daarna ingekleurd. Zullen we nog even over de toekomst hebben? Heel graag. Ja? Wat is de toekomst? Wat is de toekomst? <lacht> <lacht> ik hoorde van de week een hele mooie spreuk. Je hebt uh, mensen die kunnen de toekomst voorspellen. Ja. Dat zijn dan futuristen. Ja. En je hebt mensen die weten wanneer de toekomst er is. Die ah. heten biljonairs. Ah, ja, ja. <lacht> dus ja. Oh ja. Ik... Uh, Waar uh, ja, kijk je naar nou uit? Wat voor dingen lijken je tof? Hè? Van als je kijkt, oké okay, uh, kom maar op met die ik, uh, Ja, hier, hier is mijn persoonlijke ding. In de jaren negentig was ik waanzinnig gemotiveerd door iets dat toen de tijd Calm Technology heette: uh, rustige technologie. Uh, nu, nu heet dat IoT. Dat was eigenlijk waar het toen de tijd over ging. Okay. Maar technologie die, die, die gewoon is: okay. in, in de ether, om ons heen. En een bepaald... merkt. En waar je niks van merkt. En op een bepaald moment komt het even naar voren en dan gaat het weer terug. Of worden gewoon af en toe dat soort dingetjes gemaakt. En valt het ons minder op dat ze ons ja, opvallen. Die, die, maar die hele, ik zou bijna zeggen, van atomisatie. Eh, het diffusen van onze interactie met technologie over een dag. Eh, niet dat je ochtends je, je laptop opstart of je desktop opstart met die ene applicatie werkt van 9 tot 5 en, en dat was het dan. Uh -huh. Maar technologie die de, de hele dag of de hele week... of over de duur van, van je leven op bepaalde momenten... bepaalde context, op een bepaalde manier... via een bepaald kanaal tot jou komt. Soms zichtbaar, soms minder zichtbaar, soms volstrekt onzichtbaar. Uh -huh. En dat waanzinnige, diffuse, heterogene landschap... en hoe je daar die verschillende interacties aan elkaar rijgt tot iets wat een ervaring is... Of een waardevolle ervaring is. En hoe je dat organiseert. Ja, ja maar dan en... komen we toch weer bij API's uit. API's zijn, zijn, zijn daar een medium in. Maar die zouden ook, als, als die opener of open zijn, ja. wordt het een stuk makkelijker. Ja, maar je gaat dan ook zo'n API ontwerpen. Heb je het meer ontwerpen? Mm -hmm, ja met het besef dat die gebruikt wordt in een constellatie van meerdere API's. Ja, precies. Die API. En die, maar ook API's die niet van mij zijn. En ja. services die niet van mij zijn. Of services die wel van mij zijn, maar die, die gebruikt worden door iemand anders. Ja. Dus die, ja, precies. die, die volstrekte... Ja. Alles wordt veel meer diffuus. Wie, wie is verantwoordelijk voor welke applicatie of serviceoffering... wordt veel meer diffuus. Dat ben ik. Dat is mijn collega. Dat is mijn collega in Spanje, in Polen. Dat is iemand in Bratislava op een zolderkamer. Mm -hmm. uh, wat betekent dat voor, voor, voor een merk? Ja, nu zijn merks front and center. Een merk, het logo, niet waar? daar staat ja, ja, ja. hij. Uh, de leeuw, de zwaan, en noem het maar op. Ja. En in zo'n zo wereld is dat veel meer diffuus. Soms is dat expliciet en soms is het gewoon veel meer geïmpliceerd. Ja. Ik kan iets magischerwijs omdat ik een klant ben bij, bij ING... Maar wat daar magischerwijs gebeurde. daar flash niet zo'n enorme leeuw dan in, in, in mijn beeld. Het gebeurde gewoon. Ja. Ja. Een beetje zoals afrekenen bij Uber, nietwaar? Je rekent niet af. Ja, uh... Het gebeurt. Ja. Nou, dat even als klein voorbeeldje. En wat betekent dat voor, voor een merk? Een merk wordt ook veel meer geatomiseerd. Vergeef mijn poëtische woordgebruik. Ja. Um, dus hoe, hoe, hoe breng je je merkbelofte nog over de, over de bühne? Ga maar richting brand utilities van Ingmar de Lange... maar ik al ah, vijf jaar lang probeer te snappen wat het nou precies is. Uh, maar het landschap gaat echt drastisch veranderen. Nou, ik hoop het, want ik zit er eigenlijk al heel lang op te wachten... waar jij het over hebt. Want Ik vind het vaak frustrerend, dan komt er weer een nieuw ding... en die hebt weer een gesloten API. Ja. Daar mag ik dan niks mee. Ja. Dat vind ik altijd toch wel. Ik heb nu een, een sous ja. koker gekocht. Waarmee je uh, eten kan ja. maken. En die heeft dan een internetverbinding. Maar ja. ik, mag er, ik mag er niks mee. Dus ik moet hun hele slechte app gebruiken. Terwijl ja. ja, ik zelf iets kan maken. Ja. Wat, uh... Maar kijk naar Amazon. Ja. Op zich een redelijk autocratisch en gesloten organisatie. Tot niet zo lang geleden. En nu kijk naar Alexa. Mm -hmm. Waarin Jeff Bezos erop gehamerd heeft dat het open moest worden. Ja, ja, ja. Right? Het is, uh, ja... Maar was Amazon dat niet stiekem toch altijd ook al een beetje? Het is toch wel echt een, een, een internetbedrijf? Ja, dat is het wel zo. Ik denk dat ik het iets te zwaar aan zet. Ja, Tom, die snapt het. Ja, die, Want ja. Want die heeft ja. dat opgezet ja. op dat internet. Die ja. beschreef dat uh, direct. ja. En die, ja, Dat openen is juist heel belangrijk. Maar dat, ik vind het wel heel erg interessant... Wat, wat Google nu ook heeft gedaan, toch? Om zijn artificial intelligence ja. voor een deel... en ook wel open te stellen. Ja, die toe. Ja. En, en, en natuurlijk dat iedere keer als je hun APIs... voor artificial intelligence gebruikt... wordt hun artificial intelligence beter. Niet ja. waar, want je ja. bent beter... Maar die, die, die kruisbestuiving in, in, in waarde... Weet je wel, I scratch your back, you scratch mine... Ja, ja. in zekere zin of wederzijds eigen beland... dat mm -hmm. um, is... That is that, that, die trend is nu wel echt heel erg sterk. Ja, oké. Okay. Ik hoop het. Ik hoop echt dat je gelijk Kijk ja. hebt. Want... Ja. Kijk, en wij te vinden. Genieten... Ik ben altijd iets uh, negatiever. Ja, ik heb dus ook een bekend verschijnsel... dat wij uh, de impact van technologie of technologieverandering... over de komende twee jaar waanzinnig <lacht> overschatten. <lacht> maar we onderneen schatten hem waanzinnig voor de komende tien jaar. Oh ja? Ja? ja. Oké. Okay. Dat is een, uh, zelfs een, een, een wet die daarna genoemd is. Uh, Bill Gates haalde hem vaak aan. Oké, okay, ja, dat zou wel kunnen. Ja, ja, ja, dat is wel zo. Nee, en, dat zou best wel kunnen. En, en dan zit natuurlijk ook, ook iets exponentieels in. Daar komt zo'n tipping point. Dat het omhoog gaat. Dat zou kunnen. Kopen het maar. Want als eh, open, open, open, open. Als je dat aan elkaar knoopt. Door die kruisverzuiving die je dan krijgt. Dan, eh, dan kan zo'n zo zo zo kokerfabrikant. Die kan daar niet meer achterblijven. Ja, of in zo'n niche kan het dan misschien. Of in wel... zo'n niche, dan kunnen we wel, want het is inderdaad wel, uh, wel, uh, wel, uh, wel een niche. Ja, het is heel jammer dat het, dat het open denken dat het nog niet vanzelfsprekend is. Dat mijn, mijn, dat is toch nog iets te. Ja, ja, dat is ook zo. Ja, uh, ja dat bedoel, allemaal die intellectual rights, nietwaar? Het ja. is uh, dito, het ja. is van, van mij. Ja. Uh, ja, dat is natuurlijk ook zo. Maar wat is nou precies van jou? Mm -hmm. En wat wil je delen? Omdat het voor iedereen goed is. Ja. Een beetje voor jou, maar ook voor die ander. Ja? Ja. Ja, met data kunnen ook zoveel... Met data zou toch ook gewoon in principe iedereen... gewoon lekker werkloos kunnen worden? Toch? Als je <laughs> gewoon voor de data gaat betalen. Want het is ontzettend waardevol. Ja. Al die bedrijven draaien puur op data. Maar het is wel mijn... Het is helemaal niet van... Het bedrijf, het is van mij. Nee, kijk, misschien zou je dat inderdaad betalen. Ze er maar voor. Ja, nee, in zekere zin betalen ze er ook voor. Nou. Nou, dat is niet helemaal waar. Nou, ik kom er niet dus, van uh... rond. Nee, nee je <laughs> komt er niet van rond, maar je maakt wel gebruik van, van diensten waar een redelijke financiële inspanning achter zit. Hmm. Uh, nou, vermoed ik dat jij Google niet gebruikt om te zoeken. Soms, als het ja. via DuckDuckGo niet geeft. Niet vindt, lukt, ja. die is. Uh... <laughs> Ik, ik bedoel, die, die, die infrastructuur die daarachter zit... Uh -huh. alleen de, de, de, de, de, de stroomkosten uh -huh. zullen significant zijn. Nee, nou, goed, He, dus, dus, dus je wordt gesubsidieerd. Je wordt niet betaald, maar je wordt gesubsidieerd. Ja, dus het is, ja, ja. Maar dat, dat zou misschien wel eens wat, wat explicieter kunnen. Ja. Dat is ook ja, wel, een, zo, ook, ook wel een leuk om naar te kijken. Dat is een winstdelinkje, toch? Ja. Nou, die uh, krijg ik niet. Nee, die krijg je <laughs> Die krijg je niet. En jij was super zenuwachtig voor dit gesprek, toch? Ja. Viel het mee? Viel reuze mee. Ja, ja. ja Het is wel uh, grappig. Ik, ik, ik, ik was echt super zenuwachtig. Echt, echt bijzonder. Want wij praten heel vaak op ja. deze manier. Ja. ja. Bij de eerste zin, poef. Ja, ja, ja. Is leuk. Ja. Heb je nog iets wat je wilt vertellen? Even kijken. Moet je nog iets kwijt aan mijn studenten bijvoorbeeld? Oh ja. Of heb je nog een... Oh ja, ik zou... Uh, nou, ik zou heel graag jouw studenten op bezoek willen hebben. Hmm. Ik zou heel graag willen begrijpen van waar zij mee uh, wat zij willen weten ja. van, van mij. En ik zou heel graag willen delen wat mij bezighoudt. Nou, dat kom je ons vertellen, toch? Jazeker. Bij, bij, op de icons Meetup. Wanneer is dat? In maart volgens mij. Ja. In maart. ja en, um... en dat wordt een fantastisch verhaal, dat kan ik nu alvast vertellen. De, we waren vorig jaar met een Minor Web Development hier op bezoek. Ja. Nou, en normaal duren die verhalen ongeveer een uurtje en dan beginnen. Ze zijn toch wel een beetje nerveus op en neer te wippen... want dan willen ze eigenlijk naar het café of zo. Ja. Twee uur lang hebben ze met rode ja. oortjes naar je zitten luisteren. Ja, was ja, die echt... was, ja, die was heel erg leuk. Ja, dat was echt heel goed. Ja. Maar ik zou, ook, ik zou ook echt veel meer uh, met... Uh, je noem, noem het stagiaires, noem, noem het allemaal sinds willen gaan samenwerken. Ja, en echt. Er zijn ook zoveel dingen die mm, zou willen uitvogelen. Ik weet nog niet precies wat. Je, je ziet, maar, ja, dat, dit, ik, ik, ik maak niet allemaal van die rare handbewegingen en... Uh, dus, dus, dus dat zou ik wel heel graag willen doen. Ja, ja. oké. Okay. Ze moeten je dus uh, gaan lastigvallen. Bij, ja, bij voorkeur. Ja, oké. Okay. En dat geldt eigenlijk voor iedereen. Ja, tof. <laughs> Mooi. Hé, hey, dankjewel voor dit gesprek. Oh, ik vond maar... het te gek. Ik vond het heerlijk. <laughs> Mooi. Ik hoop dat je er wat van kunt maken. Okay, tuurlijk. <laughs> dit was aflevering 10 alweer van The Good, The Bad and The Interesting.